Het is 10 uur. VN doet oproep aan Zuid-Sudan. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. Er moet een einde komen aan het geweld in Zuid-Soedan. De VN roept alle partijen in Zuid-Soedan op om te onderhandelen over een politieke oplossing. Tell you how deeply concerned the Secretary General and I and our colleagues are about the current situation in South Sudan. Uh, our base in Akobo Jonglei State was attacked. And of course the Secretary and I both condemn condemn this attack in the strongest terms. Sinds vorig weekend is het onrustig in het Afrikaanse land. Daarom werden eerder deze week zoveel mogelijk Nederland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 Twee jaar na haar dood heeft een Amerikaanse vrouw haar gezin een mooie kerst bezorgd. Met hulp van een radiostation legt ze haar nabestaanden nog één keer in de watten. Brenda Smith schreef twee jaar geleden, net voor haar dood, een brief aan een radiostation in Iowa... dat elk jaar kerstwensen laat uitkomen. De vrouw overleed aan kanker en liet een man en vier kinderen achter. Iemand van het radiostation las haar brief voor. Ik wil ze weten dat ik ze heel erg much En ze always altijd safe in een wereld van pain. I was hoping that one small act you all could do for me can change and help their lives forever and they know I am with them always. De vrouw had onder meer gewenst dat haar gezin op een magische reis kon en dat is gelukt. We willen Brenda's grant wish. David, ik like wil you to meet Brian Leech. Brian Leech is with service service legends heating and cooling. Hi, Hi David. Along with Brian en his team. We are je send you familie op on a vacation for 8 to Disney World. Verder wilde de vrouw de artsen die haar hadden behandeld bedanken door middel van een avondje uit. En de laatste wens was dat de nieuwe vrouw van haar man verwend zou worden. Het radiostation heeft alle wensen laten uitkomen.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 Kijk eens wat je hoorde! Dat is het misschien ook helemaal niet verstandig om te drinken natuurlijk. En, en jij denkt nu, je luistert naar de radio. Het is zondagochtend, begint die jongen over wijn. Ja, Sorry, maar ik wist eigenlijk niet dat het zondagochtend was. Dat, dat is dan serious request. We eten niet. En uh, voel je, slapen pal? ook niet zo goed. Nou, uh, eigenlijk voel ik me heel, uh, heel goed. ben ja, nee, ja, heel zo, blij. Zo, zo ziet er ook echt uit. Ja, het was een hele rare ochtend vanochtend. Want ik had best een aardige nacht kunnen maken. Ja. Redelijk vast kunnen, kunnen slapen vannacht. Want dit is dan een nacht dat ik dan even kon bijkomen van een graveyard van eerder vannacht. Eerder, nou ja, goed, ja, even geleden alweer. Ja precies. <laughs> um, maar ik, ik had, ik moet eerlijk zeggen, want jij kwam vanochtend opeens terwijl ik stond te pissen. Wat een goed moment Ja, ook. dat vond ik ook. Ja. Met Christel, mijn ja. vriendin, gewoon de badkamer binnen. Ja. Maar jij, jij zei ook al terecht, ik voel een afstand, er is wat. Maar ik, je moet weten, ik had zo niet verwacht dat ze zou nee, komen. Nee, je was er gewoon, je stond stokstijf stil eigenlijk. Echt, hè? ja. ja dat, dat merkte ik ook en dat, Maar dat, dat komt ook, dat mag je best weten. We hadden afgelopen dagen we hadden wel contact gehad, maar ik was een beetje, dat was een beetje zagrijnig. Oh. Omdat ik dacht dat ze niet zou komen. Oh, en, en, wat goed hè. En ik dacht, verdomme, moet ik helemaal tot de laatste dag wachten. Oh, en dat vind natuurlijk echt vervelend. Goed. en dan, dan uh, ja, ik, ik, dacht, ik geloofde dat zo. Want ze, ze ligt nooit tegen. Nee, maar tenminste, daar ga ik dan vanuit. Nou oh, ze is er heel goed ja. in, kan ik je zeggen. <laughs> oh nee, daar zouden we niet over hebben. Sorry. Ik... Leuk. Uh, want, mag ik zeggen, ze zit gewoon nog in de woonkamer hier. Hè? Nou, dat. Dat verbaast me eigenlijk ook, want ze zei, ja, dat is, dat is nu raar eigenlijk om nog een liedje te spelen, want ik zou je wakker komen zingen, je bent ja. al wakker. En zonder overleg komt nu opeens ook haar gitarist Bart-Jan binnen ah, en, en zit zelf achter de piano. Dus uh, straks live muziek hier. Ja, ik, ik krijg zo'n vermoeden, ja. ja. Ik krijg zo'n vermoeden. Nou, ik heb er wel zin in. Leuk, leuk, heel leuk, heel leuk. Was het een goede nacht? Ja, het was een hele goede nacht. Ja, Jeroen is top, uh, die had die Crazy 22. Nou, dat was echt... Uh... Ja, dat was achter elkaar lachen met kaneelhappen en, en, en, en net nog een handstand en dan water drinken. En oh, echt. Ik had heel veel live muziek. En Lange Frans kwam binnen, deed zijn formidabele versie. Oh, wow. had je Niels Geuzenbroek. Nou, ik had godsnaam maar weer een jank moment. Uh, maar daar was ik zeker niet de enige in. Die had namelijk die op maat gemaakte versie van Take Your ja. Time. En het stel had zelf een Nederlandse versie geschreven. Echt waar? Okay. Waanzinnig. Goed, de goede tekst? Ja, heel, heel goed. En dan red nog even Stevie en ja het, is, uh, ja, het was een mooie ochtend. Een mooie ochtend. Klinkt ja. goed. Het klinkt een hele mooie fijne zondagochtend. Maar je weet het pas zeker als je het gevraagd hebt aan de mensen om het huis. Leeuwarden, hoe gaat het? Ja! Oh ja. Ja, dit is relaxed wakker worden. Zeer zeker wel. Amy Boynhouse back to black, van uh, M van Eldik Hij zegt het een lekker nummer. Anja Horda, ik wilde hem voor 25 euro graag horen. En ook uh, heel oh. de pauw. Nou ja zeg, wat is dit nou weer? Ik, ja, ik wou heel graag de plaat draaien voor... Uh, Friedrich! Friedrich! Goedemorgen. Heb even oh. geduld, ja, want uh, we hebben opeens zomaar weer een sapalarm deze ochtend. Dat dus, ja, klopt. Uh, ja. Heb je heel eventjes geduld? Ik open Kerstelijk. de klep. Je kan uh, op de je plaat wacht, er zit een hoor. klep in. Het ziet er uh, oranje uit. Oh, maar, dus maar wacht ik... even. Is dit niet gewoon dezelfde als gisteravond? Dan ben ik gek? Uh, die was top, ja. Ja, die was goed, maar die had dezelfde kleur toch? Ja, dat is wel waar, ja. Er zat een mango in, weet ja. ik nog. En dat was aardbeien. En dat was... Uh, nou, dat waren goede ingrediënten. Uh, ze hebben er weer eens een keer over nagedacht van de, de sapredactie. redactie dan, uh, Gaan we weer rijmen. En, een af... limmerik. Nou, een limmerik. Uh, moet ik dat dan zeggen? Er missen. zaten drie DJ's in een huis. Op de radio en ook op de buis. Sapjes geschonken met moeite gedronken. Verzamelde geld voor de kluis. Ja-la-la-la-la-la ja la la la la Jullie weer in je sas Met appel, avocado en ananas Het is ook gezond, goed in de mond En helemaal leeg moet dat glas Ja-la-la-la-la-la ja la la la la Nou, dan gaat hij dan hoor, leeg en wel. Ik ben benieuwd hoe die gaat smaken deze. Zo. Echt iets met ananas zat erin, dus zei uh... Ja. Mm. Nou, jij ja, houdt er niet van, denk ik. Die zoetigheid hoeft voor mij niet. Nee, ik weet het. Maar er, er, er, zit, er zit een klein beetje wel. Um, een klein beetje hartig proeven Ja, nou, nee. Het... Oh nee, nee, nee. Nee. Nee. Ik had nog zo gezegd: geen ananas! Maar toch bedankt. Goedemorgen, ja. oh. vriend Richter, was je nog, hè? Goedemorgen Paul. Je wilt yes. er graag geplaatst worden. En dat is deze. Klopt helemaal. Welke is het? Staat meer van de Stones. Voor hoeveel? Voor 10 euro. Ja, rare plaat ergens zou je zeggen om aan te vragen, maar ja, als je hem leuk vindt. En uh, fuck you is wel helemaal niet wat hij denkt, deze man natuurlijk. Want Bram betaalt gewoon 25 euro voor zijn plaat. En dat gaat naar de kinderen die het kunnen gebruiken. zodat ze blijven leven, hopelijk in plaats van sterven aan uh, diarree. Ik ga even kijken hoe het buiten is. Ik zie daar een heel leuk meisje met een, een enorme koptelefoon op haar hoofd. Dus ik vraag me eigenlijk af of ze wel twee dames met uh, koptelefoons. Ja, ik weet niet of ze nou een ander radiostation aan het luisteren zijn of wat... Uh... Goedemorgen, wie ben je? En, en wie, wie heb je meegenomen? Wie staat ernaast je, ook met een koptelefoon? Lika. Lika en Sanne. En naar welk radiostation luisteren jullie op dit moment? Het zijn oorwarmers. Oh, het zijn oorwarmers. Is het zo koud buiten? Ja? Lekker warm op je hoofd dan? Ja. ja. Waar komen jullie vandaan? Assen. Goed, en vanochtend vroeg vertrokken om hier geld door de brievenbus te gooien en uh, hoeveel geld is dat? overlegd hoeveel het ook weer was met uh, mama. Wat, wat... 35 euro. 35 euro. Wauw, mooi bedrag zeg. Prachtig. En uh, kan ik wat voor jullie draaien? Zijn jullie het vaak met elkaar eens, qua muziek? Ja. <laughs> er wordt nog even gevraagd wat er, uh, wat er gedraaid moet gaan worden. Lief hoor, soms is dat ruzie, soms is het dan vechten. Wat moet er dan gedraaid worden? Maar uh, als het niet zoveel uitmaakt, maakt het niet uit hoor. Dan, uh, Misschien vind je het leuk om. Uh... Kinderen voor kinderen. Oké. Okay. Nou ja, Giel gaat hier straks weer zitten, dus dan komt het vast helemaal goed. Dankjewel voor de aanvragen. Doeg! Doei! Helemaal geregeld. 35 euro. En nog even zwaaien door de brievenbus hier. Ja, het is mooi om te zien, want er staat weer een flinke rij deze ochtend in Leeuwarden voor de brievenbus. Maar het kan altijd meer, zeg ik erbij. Het kan echt altijd meer. 0909-1336 is ook een waanzinnige manier om platen aan te vragen. Lekker makkelijk. En euh, nou, voor je het weet heb je zomaar je donatie gedaan en een liedje aangevraagd. Dan hoor je hem terug op de radio. Bijvoorbeeld als jij Coldplay hebt aangevraagd. En deze wereldplaat. Uit de film The Hunger Games. Oeh. Op mijn lijf geschreven lijkt het deze week. Some the sun. Some Adeles, je. Oh. Coldplay. Met een mooi achtergrondgeluid van Giel van... heel veel vallend geld. En dat klinkt altijd goed. Atlas Coldplay kwam van onder andere Lenneke van Rijn... van 10 euro. En ook Gaby van Bedrij. Die zegt erover zo'n mooi liedje en zo'n mooie tekst. En Andermans Wereld een beetje dragen. I'll Carry Your World is zo mooi om soms goed te doen. Want dan staat de ander er niet helemaal alleen voor. Dat is nou precies het mooie kerstgevoel... wat ik zo fijn vind aan Serious Request. En al die Nederlanders hebben. Dat gevoel heb ik echt ongelooflijk. Dat mensen gewoon iets willen doen voor een ander. Juist in deze donkere dagen voor kerst. Maar dat wordt wel eens gevraagd, waarom dan voor kerst? En waarom, waarom doen jullie dat eigenlijk? Nou ja, gewoon omdat je iets wil doen voor iemand anders. En dat is toch het mooiste als je dat kan doen in deze kersttijd. Ik werd uh, vanochtend wakker. En het eerste wat ik deed, ik, moest, ik had heel veel gedronken gisteravond. Heel veel liters water gaan hier doorheen. En thee ook vooral, kan ik je dus zeggen. Dus ik stond te plassen, maar ik was toch een beetje slaperig. En opeens staat er gewoon... Mijn liefje in het huis. Met Giel dan ernaast. Dat was heel, heel ongemakkelijk op het toilet hierachter. Heel raar opeens. Goed, ik dacht let's clean the shit up en Giel eruit. Maar, en toen waren we eindelijk met z'n tweeën. En uh, ja, schatje, nu zit je gewoon achter de piano hier in het huis. Ja. Ik had geen idee dat je dat nog ging doen eigenlijk. Nee, ik ook niet. Nee. Dus oh, het, dit... wordt, het, wordt, het wordt alsnog een verrassing. Toch, ook voor jou nu dan. Het <laughs> ja. is niet dat je dit ook geheim gehouden had voor me, toch? Wat zeg je? Dit had je niet voor mij ook geheim gehouden, nee, toch? Een hele nee, helemaal okay, okay. niet. Maar je bent niet meer boos op me, toch? Nee. Nou, laten we het anders alsnog goed gaan maken. <laughs> dat komt een andere keer wel. Ja, uh, wat, wat ga je spelen? Ja, en, uh, het is heel raar om dit nu tegen jou te zeggen. Maar uh, een, een nieuw liedje van, uh, van mijn album. Ik ben het zo heet, benieuwd. Het uh, heet Without You. Ja, dat is heel mooi. Want daar begin je altijd de clubtour mee. En daar heb ik hem twee keer inmiddels gezien. En uh, dat is echt heel mooi. Want dan is de hele zaal vol en de groezemoes. En dan kom je op en dan wordt het stil. En dan speel je je piano. En nu heb je dan uh, Bart-Jan erbij op gitaar. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Without You. know I'm not thinking about you. Now you know. When I go out on my own, now you know I'm not running back to you. My heart is still shining, oh, and burning bright, not even you could turn the lights out for good. You end up Je krijgt een keihard applaus van Leeuwarden. Dankjewel. Oh. Echt heel mooi. Zet je nou ook een traan weg te drinken? Nee. Het doe, allemaal... nee. Oh, nee. oh, ik was toch de enige Oh, ik vond, ja, het was echt... Oh, ik, misschien ja. moet je me even knuffelen, Chris. Ja. Want ja. ik zag hier toch wat traantjes gaan. Ja, oh, het was echt wel heel mooi. Hij is zo mooi toepasselijk ook. Ja, ja, ja. Oh. Uh, we zitten midden in een uitzending, hè? God, moet ik het overnemen? Ik, ik, jezus. Ben nee, ja, ja, je op deze? Wordt zo ben je ook heel Waar waren we ook alweer? Uh, misschien uh, kan Bart Arends het vertellen. Bart, goedemorgen. Waar waren we ook alweer? Paul, goedemorgen. Nou, volgens mij wordt het tijd om de 0909 1336 te ik doen. Ik voel starten, ook zo noem. met. Serie 1336. Yeah. 09-1336 Ze zitten voor je klaar Hallo, hallo, hallo! Tel naar 3FM ja. ja, Bart, goeiemorgen! Ik, ik zie jou weer fris en fruitig daar staan in het callcenter... met uh, druk bellende mensen. Dat is een goed gezicht al ja. ja, ik vind het altijd wel jammer, want ik wil altijd graag die sfeer laten horen. Maar als ik een roep callcenter laat je horen. Ze zijn allemaal aan het bellen, dus dat is wat lastig. Dus ik uh, doe het woord in dit geval. Er is weer een hele nacht doorgebeld en er komen mooie verhalen naar boven. Onder andere van uh, Roselinda Snijders. Die melkt koeien met de hand. Heeft ze nog nooit gedaan. Dat doet ze nu iedere avond. Het valt wel een beetje tegen, want <lacht> geloof je niet. Maar de, de koe is aan het dieren En drie keer rijden wanneer die het laat lopen. Uh, dat klinkt uh, wel lekker goed, hoor, trouwens. Maar dat toch een ander verhaal weer, ja. Ah, ze heeft uh, al honderden euro's weer opgehaald. Dus de boerroep is niet nodig. En ze wil de Legend of a Cowgirl horen van Imani Coppola. Vond een mooie. En uh, mocht je in de buurt zijn van de Karwei uh, Am Amersfoort... dan uh, moet je er even naar binnen om je Kauai punten in te leveren. Die -punten, die, uh, die leveren euro's op. Um, en meer informatie op hun website, Kauai NL. Dat lijkt de raar uren, maar ze hebben geen punt bij karwei. Uh, ze hebben een plaat aangevraagd trouwens. De tune van Eigen Huis en Tuin. Willen ze oh, horen. Ja, Dat maar ik dan die mooie. andere, denk ik, hè? Het glazen huis. Oh ja, ja daar hebben we een mooie versie ja. van. Ja, en ik heb Gijs aan de telefoon. Gijs, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent samen met Jasper, Jordan en Pepijn. Allemaal elf jaar met iets uh, fantastisch bezig. Dat gaat vandaag beginnen, heb ik begrepen. Wat gaan jullie doen? We gaan in een boomhut slapen. Dat is vanavond dan, denk ik? Nee, dat is morgenavond. Dat is morgenavond. En, en hoeveel ruimte is die in die boomhut? Hoe groot is die? 1,60 bij 2,10 meter. 10. Maar, en daar gaan jullie met z'n vieren in? Ja. Vier gozers van 11 jaar. Wat, heb je hoogtevrees, Gijs, of niet? Nee. Nee? Oh, dat komt goed uit. Want het is, uh, Hoe hoog staat de boom eigenlijk? 1 meter. Oh, nee, daar heb je geen hoogtevrees voor nodig ook. Nee, precies. Uh, hoeveel hebben jullie opgehaald? Of hoe, hoeveel hopen jullie op te halen, Gijs? Nou, we hadden eerst op streefvlag 50 euro. daar zijn we nu al dik overeen. We hebben nu al 623 euro. Nee! Holy moly, dat is wow, een hele hoop geld, te Gijs. Ja. Wauw, helemaal te gek. Uh, dus uh... Morgenavond gaan jullie slapen in de boom. Ik wens jullie heel veel succes. En ook zozeer ja. natuurlijk aan Jasper, Jordan en uh, Pepijn. En hm. uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd wat het eindbedrag gaat worden. Sponsoren kan dus nog, hè? begrijp ik. Ja. Maar heel goed. Nou, Mochten uh, mocht mensen jullie kennen, dan uh, komt het helemaal goed. Dan komt het geld ongetwijfeld aan jullie kant. Op. Gijs, dank je wel. Ja, Gijs, dat ja, ja. Alleen ik al verkeerd maar dat hoor je duidelijk ook. Dat was een brein. Nee, Gijs zei nog doei, maar ik had de verkeerde knop, maar dat was duidelijk, toch? Ja. Ah, ja. ja, oké. Okay. Okay. Uh, Bart, je doet het ontzettend goed daar, maar volgens mij kan je dat altijd nog beter. Dus uh, 0909 ja. 1336 lijkt mij het goede nummer, hè? Ik herhaal 0909 uh, 1336. En uh, kun jij al iets zeggen over de top 5 van vandaag? Of, uh, Ik hou mijn lippen stijf op elkaar, Paul. De derde update, half 6. Ja, oké. Okay. Spannend, hoor. Spannend. Doe je ja, nou, een natuurlijk niks weg. Wat vraag je aan Mr. Mega Top 50. Die, die houdt van de spanning opbouwen. Zo is het natuurlijk. 1, 2, 3. Vraag je plaat aan, vraag bijvoorbeeld een kerstplaat aan, de Ronettes. Oh, lekker de Sleigh Ride. Heerlijk. Met wat sneeuw erbij natuurlijk. Knot van Blur, The Country House. Het zijn juist die gebieden in Afrika, zo laat Erik Korton ons horen en zien elke dag meerdere keren. Dat juist de, de, de boerderijen daar eigenlijk het boerenland dat het daar zo, zo heftig te doen is. Country House van, van Blur kwam binnen voor. Even te kijken hoeveel euro. dat 25 euro van Rob Beckers en daarvoor ook nog uh, aangevraagd Slayer Ride van de Ronettes. Heerlijk dat kerstgevoel, Martijn Keijzer voor 25 euro. Super bedankt voor het aanvragen om de kerststemming erin te houden. Zo zegt hij zelf. Oh, dat was, ik vond het wel echt heel leuk dat Christel hier zojuist in het uh, glazen huis was. En, en, en heel gek tegelijk ook. Ik zie een Twitterberichtje, het Paul3FM voorbij komen. Moet Giel nou zeggen dat Paul zijn vriendin moet omhelzen? Ja, dat snap ik. Dat klinkt ergens raar. maar. Het is ook zo gek om je vriendin dan nee, hier te zien spelen. Want het is, aan de ene kant is ze natuurlijk gewoon een artiest en ze heeft de, de, de eigen liedjes. En, en dan is het ook mijn vriendin en dan zit ik helemaal van, ja, hey, dat is... Man, uh, je hoeft het mij niet uit te leggen. Nee, maar dan, dan krijg ik er berichtjes over en ik moet het toch even uitleggen. Want dat is ook raar. Ik ben helemaal... Uh, waar zit ik ook alweer ongeveer? Ja. Felix. Ja, maar fijn dat ze er vanochtend was. En zo onverwacht. We hadden er echt gewoon een beetje ruzie <laughs> af gehad. Fantastisch. Ja. 3FM. Serious Request. Kom in actie. Timo Perlen die trekt deze hele week door Friesland op zoek naar bijzondere acties. En die zijn er genoeg te vinden, zo heb je de afgelopen keren al kunnen horen. Hij heeft al biljart, hij heeft gefietst. Hij heeft van alles en nog wat gedaan. Maar één belangrijke vraag. Timo Goeiemon, hoe ga je me die? Die? Goeie? Goeie? Goeie? Wat zeg je allemaal? Ja. Paul? dat versta ik toch allemaal niet. Goeiemond, vanuit Wommels, Paul. Een heel klein dorpje en het is zondagmorgen, het is terug, het is winderig, het is koud. En ik, sta hier, ik ben hier met, met fietsenmaker Johan en al zijn knechten voor een, voor een pompactie op deze vroege zondagmorgen Johan. Ja inderdaad, we zouden even wat banden op pompen. Kom deze kant op, wat, wat, wat heb je bedacht voor Serious Sequest? Nou we dachten, er zijn altijd heel veel mensen die rijden met zachte banden en dan kunnen we kunnen mooie even banden op pompen. Ja. En dan ja, dat kunnen we makkelijk in wat geld voor vragen voor het goede doel. Dus dat is op zich wel leuk. Hè? Hoeveel vraag je ervoor? 50 cent per band. Ja. Dus van één, één fiets en een uri. Twee wielen, hè? Hoe ben je op je idee gekomen, Johan? Uh, ja, ik was een poosje geleden in zelf Ik dacht, mensen rijden hier allemaal op zachte banden, dus dat is best wel even leuk om daar een actie voor te maken. Ja. Tijdens de service request. Vandaan... Ja, dat, dat, dat viel je op, al die mensen op die zachte banden, dat is niet goed. Ja, nee, nou ja, de banden gaan dat door kapot en dat soort dingen. En, uh, ja, daar kunnen we een keer wel leuk voor bedenken. Nou, daar staan we hier dan deze morgen. Wat is de rolverdeling Johan, jij en je knechten? Ja, we zijn uh, ja, mensen fietsen aanhouden en... Uh, ja, met elkaar doen we dat, zeg maar. Ja, ja. ik zie het. Ja. Nou, kijk, dus daar, daar, daar wordt al gepompt en ja. hier wordt al gepompt. Kijk hey. eens, jongens, daar. Heel dorp is uitge uitgelopen. Hallo. oh Nou ja, begin maar. Zo, fietspompen. Uh, uh, gaan we eens even kijken. Wandelpompen. Ja, ja maar even. Oh, ja, het is leuk dat Johan heeft ook een uh, heeft? Dit zou Ramon leuk vinden. Uh, stropdassen gemaakt van binnenbanden, hè Johan? Ja, die, binnen, ja, die heb ik inderdaad van de oude binnenbanden geknipt. Een beetje in stijl, hè. <laughs> Prachtig uit. Nou, dan gaan we ouderwets fietspomp. Is deze te zacht Johan? Deze die kan wel een beetje lucht bij. Het ja. valt op zich een beetje mee, maar we doen er een beetje bij. Lekker bewegen, hè vandaag. En Waar moet je nou een beetje op letten? Nou, de ja, is de juiste bandenspanning. Deze waarde gaat. Zullen we de even doen? Ja mijn ja. misschien ook Maar de, de truc is natuurlijk ook, ja, als, als die, als die ah, iemand... Kijk, de, de voorband doe ik altijd iets minder hard dan de achterband, want uh, achter zit meer gewicht op. Oh, dat is gewoon belangrijker. En dat hangt ook een beetje van de persoon af. Heb je iemand van 100 kilo erop zitten, dan moet er een beetje meer lucht in dan uh, een van 60 kilo natuurlijk. Hè? Deze mevrouw? Ja, ah, die is niet zo zwaar. Ik ga dus mevrouw, vragen. Vragen. Uh, heeft u geld bij u? Jazeker. Ja. Het oh, oh. ja, dat... ziet er hartstikke leuk uit hier, ja. vanuit, uh, vanuit Wommels worden hier banden opgepompt. En voor 3FM Series Request heb je zelf ook een leuke actie. Meld hem dan aan. Geef geld, maar zorg vooral dat het geld binnenkomt. En dat kan door zelf iets leuks te organiseren. Zoals een uh, fiets-op-pomp-actie. <laughs> Meld je actie aan op 3Fm.nl/slash kom inactie. En dan is het altijd Johan misschien die vandaag gaat zeggen. Boeterbre en Cheese, wat had net sinds in geen opruchte Oh, mooi. Die man maar pompen. Zeg je. Als Gerard hier geweest was, dan hadden we heel wat grappig gehad. Pompen! Die lucht! Ja. Dankjewel Timor, spreek je graag later vandaag. En ik draai een plaat, want dat is wat ik graag doe. Dat is wat ik doe voor geld hier in het glazen huis. Emily Sandé, Read All About It, van onder andere Jan. Die ga ik nog een keertje draaien. Je ziet helemaal goed met deze versie in de muziekcomputer zie ik. Emily van D hoor je en read all about it werd onder andere aangevraagd door uh, Jan, zoals ik zei. Maar toen dacht ik waarschijnlijk, ja Jan, dat kan iedereen zijn. Nee, Jan-Martin de Jong, een prachtig liedje. Uh, wat een gevoel oproept dat voor mij ook bij Serious Request past. En dat zegt uh, Laila Wilson er ook over. Een nummer met een duidelijke boodschap. Laat jezelf horen en verstop je niet. Hoe mooi kan je iets overbrengen? En als ik die bedragen zo bij elkaar uh, optel, dan zie ik dat er toch wel zo'n beetje... Nou, 200 euro is er wel voor, voor binnengekomen. En dat is mooi, want voor 200 euro bouwt het Rode Kruis... Een waterinstallatie op een school, zodat kinderen hun wan handen kunnen wassen. En je weet zelf natuurlijk dat handen wassen een essentieel iets is om niet ziek te worden, om geen diarree te krijgen. Kane hoor je. Come together. Onder andere voor Leonie Spel, Ingrid, Nienke en Anja. Come together.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 Het is 11 uur. Sweet 16 eindigt in de cel. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om drie. Een Sweet 16-feestje in Den Haag is vannacht behoorlijk uit de hand gelopen. Buiten een café aan de boulevard bij Kijkduin was een groep de boel aan het vernielen. Toen agenten arriveerden, was de groep weer het café binnengegaan en werd de deur dichtgesmeten. Toen de agenten versterking hadden laten komen, waaronder hondengeleiders en politie te paard, gingen ze nogmaals het café in. Daar werden ze belaagd met barkrukken en werden er glazen en andere voorwerpen naar hen gegooid. Het café in Den Haag is ontruimd en vijf mensen zijn opgepakt, vier tieners en een man van 37. Er komt een nieuw onderzoek naar de aanslag op een vliegtuig boven het schotse dorp Lockerbie. Engelse en Amerikaanse onderzoekers gaan binnenkort naar Libië om te praten over het uitwisselen van documenten en het ondervragen van getuigen. Ze willen na 25 jaar eindelijk weten wie erachter zat. Heel Lockerbie wil dat weten, zegt deze schotse priester. There has to be justice and, truth. and we have never had that. We can't really go forward in life unless we face the full reality of something. And the full reality of this is knowing who actually the murderers were. De Boeing 747 van het Amerikaanse Pan Am... werd op 21 december 1988 opgeblazen boven Lockerbie. Een Libische oud-spion is veroordeeld... omdat hij had geregeld dat de bom aan boord van het toestel kwam. Maar van wie de opdracht kwam is nooit duidelijk geworden.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 Vier jeugdvrienden, we leven een Field weekend. Welcome to Las Vegas. In de hilarische feel-good comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Kline, Morgan Freeman en Robert De Niro. gonna be fun. Las Vegas, nu in de bioscoop. This is Flea from the Red Hot Chili Peppers. Hey, we zijn Chris Berry. And Perquisit. Willen Will and the people here, please help 3FM and send in your serious request. 3FM Goedemorgen. Serious request. 3. FM. En lekker bad, maar dan toch voor het goede doel. Deze plaat dus draaien. Michael Jackson, de king of pop. You're the bad. Aangevraagd. Ja, voor het goede doel natuurlijk. dat mag duidelijk zijn voor het Rode Kruis. Door Pascal Butterhoff uit Enschede. Die heeft een fitty met zijn collega volgens mij. Want hij zegt, aangezien mijn collega Crazy voor mij heeft aangevraagd. Is dit bad? Ja, ja. Nou, het gaat nog rustig aan daar hoor. Als, ik bedoel, er, uiteindelijk eindigt het misschien met ellende. Dat je denkt, killing in the name of komt eraan. Maar het valt nu nog allemaal reuze mee. Hè, collega. 10 euro komt deze kant op voor het Rode Kruis. En uh, Lucas Timmers wil hem ook graag horen en Maartje Tom van 7 jaar zegt ze vindt dit een vet cool liedje en het is gewoon natuurlijk voor een hele goede actie. Dit is 3FM Serious Request, vraag een plaat aan en doe dat makkelijk via 0909-1336 of uh, trotseer. Nou ja, wat moet je eigenlijk trotseren? Is het zo koud buiten? Vraag ik me dan gelijk maar af bij de dame aan de brievenbus. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie ben je? Jasmine. En is het koud buiten Jasmine? Echt. Nee, maar je ziet er ook lekker ingepakt uit. Met een ja. bondje in je nek en, uh, en een muts op je hoofd. is wel nep, hè? Oh, het is nepbond. Ja, gelukkig. Gelukkig wel, heel goed. Maar uh, je gaat toch wel echt iets leuks doen. Want wat, uh, wat kom je hier doen? 10 uh, euro in de brievenbus doen. Fantastisch, wel leuk. En verder nog een boodschap? Je bent cool. Nou, bedankt. Uh, <laughs> ik vind jou cool. Want bedankt. jij doneert 10 euro. En kan ik dat voor je draaien? Dat meen je niet. Is dat echt waar? Heb je dat van wie van van van heb je dat horen zeggen? Heeft iemand gezegd dat hij tsunami wilde horen? Nee. Dat was is dus zondagochtend, hè? Maar ja, als jullie tsunami willen, Giel, heb jij een beetje zin in de tsunami. Is dat er klaar voor? Uh... Leoba, jullie zijn lekker bij ze. Goedemorgen. Goedemorgen. En als je lekker naar de radio zit te luisteren, dit is 3FM met het programma Serious Request. Waarin we liedjes draaien op verzoek 09091336 of via 3fm.nl een plaat aanvragen. Zoals deze bijvoorbeeld van Anouk Woman komt van de dames Lindy en Petra voor 40 euro in totaal. I remember you stepped in the store. is een topwijf, zegt Lindy. Nou, jij ook, Lindy, want jij hebt 25 euro gedoneerd voor het Rode Kruis. En daar worden kinderen goed mee geholpen. Kinderen die lijden aan DRE. Anouk hoor je met Woman. En dan nu het cadeau wat we van Sander hebben gekregen: een eigen jingle. Ah, ja, ja. Het glazen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die laat dan vragen komt. Die begeeft zich op het Wilhelmina Plein, vooral het uh, zeiland in Leeuwarden. Sander, goedemorgen! Goedemorgen Paul, vanaf een uh, ja, waterkoud wil Helmina Plein in Leeuwarden. En uh, nou Dana die komt net het plein op wandelen. Je bent er echt net uh, koud uh, drie minuten. Ja, ja. Dag Lady Dana. Hoi. Uh, kom je geld brengen? Ik kom ook nog geld brengen, ja. Ik heb net gepint. En heb je ook een plaatje in gedachten die je daarvoor horen? Nee, dat had nog niet. Oké, okay, nee. daar kan je nog even over na gaan denken. Ja. Maar ik, ik ga je gelijk aan het werk zetten, want je komt net het plein op. Ja. Uh, we gaan even een quizje spelen. Het quizje oh. heet... Okay. Wie van de 3FM? Ah. <lacht> <lacht> uh, het gaat als volgt. Ik heb hier uh, Ryan, Stijn, uh, Timo en Teun uh, allemaal op een rijtje gezet. En die hebben allemaal geld opgehaald en die hebben allemaal daar een actie voor gedaan. Okay. En aan jou de taak om het juiste bedrag en de juiste actie... Bij het juiste kindje te plaatsen. Oké, okay, ja, is goed. Zullen we uh, even beginnen? Nou, even. even. Hi Ryan. Hoi. Hoi. En dit uh, zijn Stijn en Timo en Teun. Hallo jongens. Uh, laten we beginnen met de bedragen. Ik heb een bedrag van 604 euro. Ik heb een bedrag van 1363 euro. En ik heb een bedrag van 550 euro. Okay. Dit dus staat hier ook op het schermpje. Je kan meelezen op de AutoQ. Ja. Auto ja. Uh, welk ja. bedrag plaats je bij welk kind? Oh, dat moet ik nu zo random raden. Ja. Eh. Uh, nou, Stijn en Timo waren met z'n tweeën, dus die, die maar 1363 euro. Ja. Dan gaan we even checken. Hebben jullie toevallig 1363 euro opgehaald? Ja. Ja, die heb je goed. Tada! Hartstikke oh, goed. Hartstikke oh, goed. Nou, dan hebben we nog een bedrag van 604 euro. Bij wie zet je die neer? Uh, bij Teun. Teun, bij Teun. Heb jij 604 euro opgehaald? Ja. Nee, dat is ook goed. Ongelooflijk, daar! Dan, dan ben ik zo benieuwd naar die derde. Dan ben ja. ik zo benieuwd, Sander, naar die derde. En zo jullie... het? Ja, jullie <laughs> hebben 550 euro opgehaald, hè? Nee. Oh, okay. jij, jij, Die kinderen hoorden er niet bij. Okay. Goed gedaan zeg. Nou, En dan hebben we nog uh, drie acties. Uh, laten we beginnen met de statiegeldflessen actie. Er zijn statiegeldflessen opgehaald, ingeleverd, ja. hartstikke veel geld opgehaald. Bij um, wie nee, hoort dat? Ja. De 550 euro. Uh, ja, noem er even een naam bij. Oh, dan moet ik een naam, bij. naam noemen. Ja. Um, Ryan, denk ik. Ryan, heb jij statiegeldflessen opgehaald? Ja. Nee joh! Dat is ongelooflijk. Heb jij voorkennis? Ik heb voorkenners. Ah ja, leuk. Nee. Oké, okay, er zijn ook wc-rollen ver verkocht voor 3FM Series Request. Waar ik zo meteen nog wat meer over weten. Bij wie ga je die plaatsen? Um, de 604 euro. Ja, doe even het naam weer op. Oh ja, naam. Sorry, uh, bij Teun. Teun. Teun, heb jij wc-rollen verkocht? Nee. Oh. oh. Oh, dat is nou jammer. Stijn en Timo, jullie hebben wc-rollen verkocht? Ja. ja. En hoe hebben jullie ja. dat precies gedaan, even in het kort? Uh, nou, we gingen bij de mensen langs en vragen of ze wc-rollen willen verkopen. En dat wilden ze. Ja. Maar zijn het dan gewoon lege rollen eigenlijk, Sander? Of zit er nog papier op? Hoe werkt zoiets? Het waren, denk ik, wel rollen met nog papier eromheen, toch? Ja, precies. Eh, Oké. Okay. Ja, okay. Nou ja, en dan hebben we nog de kerstmarkt. Er is een kerstmarkt gehouden en daar is dan ook lege flessen opgehaald. Waar plaats je die? Rijn, Stijn, Timo of Teun? Um, ja, er was nog eentje over, volgens mij. Hè? Ja, maar die... Dat is dan niet Stijn en Timo, toch? Ik vind het, het zo'n mooie quiz. Het is zo ingewikkeld hadden, oh nee, die door al die acties, hadden, die bedragen oh, en die kindernamen. Die nee, want die hebben de wc rol opgehaald. Toen is ja, dus ja. dit. Uh, <laughs> Teun? wie had ik net? Geen oh. wie, wie, wie heeft er de kerstmarkt gehouden? Ja, Teun, hartstikke goed. En uh, wat had je daar ook weer mee opgehaald? Um, daar heb ik 604,65 euro en 65 cent mee opgehaald. Nou, hartstikke wow. goed, jongens. Uh, dit was de quiz: wie van de 3FM? Ja. En de enige echte winnares is natuurlijk Dana! Ja. Wow. Ja. En ja. natuurlijk de ja. kids die hartstikke veel geld hebben opgehaald voor 3FM, Series Request. Jongens, uh, Rijn, Stein, Timo en Teun, dankjewel. Somebody won't me the world is gonna roll me. I ain't the in the shed.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 All-star. Astrid van Hart vroege maand. Nou, dat is ze zeker niet. Ze heeft een goed hart. Ze zegt voor de All-stars in het glazen huis. Nou, dankjewel Astrid. Super gave actie weer. 10 euro kwam er van Astrid. En waar doet Astrid dat voor? En waar doen al die mensen hier het voor? Dat is voor kinderen die sterven aan diarree. Aan iets nodeloos. Want wij weten allemaal dat diarree prima te voorkomen is en op te lossen is, door gewoon gebruik te maken van schoon drinkwater, door hygiënisch te zijn, zeep te gebruiken, maar dan moet je het wel hebben, dan moet het wel kunnen natuurlijk. En je moet het ook weten, dat is een belangrijk precies, onderdeel. Precies, ja, je moet die weet daar. iemand ja, te hebben, precies dat. Precies. Want uh, voor ons, weet je, is het heel logisch dat je je handen wast en zo, maar als dat niet in je systeem zit, als dat niet in je cultuur zit, dan, dan moet je dat verteld worden eigenlijk. En dan niet door een of andere blanke westerling die zegt, weet je wat jij moet doen, jij moet je handen wassen. <lacht> nee, maar moet je voorstellen ja, dat iemand ons komt vertellen hoe wij het opeens anders moeten doen. ...honderden jaren op een bepaalde manier doet. En dat vind, ik, dat vind ik echt het mooie van het Rode Kruis. Want wat zij doen, is gewoon met lokale vrijwilligers werken. Vrijwilligers, allemaal vrijwilligers. Ja, precies. En, en die, weet je, als je buurman tegen je zegt... Hey, ...volgens mij is het verstandiger om even iets anders te doen... ...dan ben je eerder geneigd om het, om het aan te nemen. Ja. En dat is een van de mooie dingen aan het Rode Kruis. Uh, Erik heeft een mooie reportage gemaakt, ongetwijfeld. Ik heb nog niet gehoord. Uh, over, over juist die voorlichting. Mijn bericht uit Burundi. Rode Kruis staan in het dorpje eh, Onder een rijtje bomen Het is hier heel idyllisch eigenlijk Er zitten heel veel vrouwen met kinderen Mannen zitten er om peer-to-peer -peer onderwijs te krijgen Oftewel eh, voorgelegd te worden over de hygiënische situatie eh, in de buurt En hoe je die kunt bevorderen ze praat nu over overgeven, wat natuurlijk een teken is van dat het niet goed met je gaat, met je, met je maag en je dame. Um, en dat overgeven, dat laat ze zien op een papiertje, gelamineerde tekeningen van nou, een jongen die zit uh, over te geven. De volgende kaart die omhoog gehouden wordt... is een kaart waarin iemand zit te poepen. Allemaal dingen die je allemaal dagelijks doet, dat overgeven. Hopelijk niet al te veel dagelijks. Uh, het gaat nu over diarree trouwens. Maar Alifara bo. Alifara bo? Ga on die bo naar Groenzi. Alifara bo. Alifara bo. Ze is nu in dialoog met de vrouwen over waterhalen. Waterhalen in relatie tot overgeven en poepen. Dat dat niet op dezelfde plek moet gebeuren. Ze legt nu uit wat de meeste mensen hier doen en dat is als ze moeten poepen dat ze het bos ingaan en dan het liefst nog tegen de heuvel op, want daar staan zo min mogelijk huizen, om daar op de heuvel hun behoefte te doen. Het zal zo meteen zelfs een papiertje mogen waar het gevolg blijkt dat op het moment dat je op de heuvel poept en plast in grote getalen met een heel dorp en het gaat regenen dat het naar beneden spoelt en in je drinkwater terecht komt het volgende plaatje verbeeldt een latrine oftewel een diep gat in de grond het liefst van een meter of twaalf met daarop een afdekplaat waarin je gewoon kunt poepen en plassen zonder dat het ofwel van de berg aan spoelt, ofwel op een andere manier in je drinkwater terecht komt tenminste als de latrine ver weg genoeg gegraven is van de natuurlijke waterbron natuurlijk Mujia ambu hajamu wa mate guye Imi rumu wa mahasizi Ugasanga jibu maziri kojira Guamo jibu het volgende plaatje gaat over besmetting van drinkwater door dieren. Beesten houden zich natuurlijk slecht aan, uh, aan de grenzen, dus die lopen heen en weer. Als je in het, uh, het gras gaat zitten poepen en het gaat vervolgens regenen, en het regenwater spoelt weg, en het wordt opgedronken door beesten. En die beesten gaan vervolgens met hun bekken in jouw schone drinkwater, En dan is het ook al snel gebeurd. Dus die cirkel van besmetting is echt die is zo kwetsbaar. Althans, die is zo, je, je, je schone drinkwater is zo makkelijk besmet. En dat wordt hier heel simpel met plaatjes uitgelegd. Schoon drinkwater hou je in een aparte pot binnen... die niet op de grond staat. De beker die je erin doet, zet je ook niet op de grond. Onze onze als een beker op de grond heeft gestaan. En je stopt hem in het schone water... is het schone water alweer besmet. Dus dat, dat, dat vergt wat concentratie en wat, en wat kennis. Ik Hier worden kinderen onderwezen. Die krijgen ook via dezelfde gelamineerde tekeningen ze vragen. En dan mogen ze een antwoord op geven. En ze zijn erg erg eager. En vooral over elkaar helemaal antwoord te geven op de vragen. Om te laten merken dat ze het iets weten. Dan klikken ze met hun vingers. Deze simpele manier van voorlichten is wereldwijd heel effectief. En zorgt ervoor dat mensen geleerd wordt om zichzelf gezond te houden. Geleerd door vrijwilligers uit hun eigen gemeenschap. Vrijwilligers van het Rode Kruis. Wil je mijn reportages uit Burun niet terugluisteren? Check 3fm.nl slash kortom Deze manier werkt en laat het werken. Vraag je platen 0909 1336. van Raccoon. De plaat van Serious Request 2013 natuurlijk. ...prachtig gemaakt door de band en speciaal voor deze actie geschreven. En uh, aangevraagd door Jasmine van der Landen, onder, onder andere. Uh, omdat ik uh, dit nummer vaak in de auto draai. En het is natuurlijk het nummer van 3FM. Hattie de Vries wilde hem graag uh, horen. En Irene en Marcel noem ik ook nog maar even. Die werden ook blij van deze plaat. Raccoon, Shoes of Lightning. Het is drie over half twaalf. Ik uh, kijk even naar Hilversum, want we hebben zo'n lijntje gelegd daar En ik zie dat... Uh, nou, even kijken. Lieke zit er al toch deze ochtend? Dat klopt zeker. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Hey, Hallo. 3FM, Serious Request. Update. Dag, 4 alweer van Serious Request. Jullie zijn over de helft. In deze update hoor je wat er vanochtend allemaal gebeurde. Onder andere weer een mooi tranenmomentje bij Giel. En dan bedoel ik niet het momentje dat Geraldine hem wakker maakt. Ze gooide haar Volendamse charmes in de strijd. Joe, Giel, wakker worden. Joee. Ze legt alle, echt maar alle wc-papierlichting op zijn hoofd. Giel, oh. vertel me wat je voelt. Ik dacht dat jij uh, in de hand stond op je kop met een uh, glas water, uh, ja. wat ik zo. <laughs> ja, er is erg veel gebeurd <laughs> de afgelopen uren, dus wij het even een beetje veranderd. Hmm. Oh, je praat wel voor een de... dag. Ja, dat moet ik doen. <laughs> ik doe zo wel een aanstad, vind je? Nou, geen top. De belofte komt ze ook echt nou hoor, dat hoor je zo meteen. Lange Frans kwam langs in het glazen huis. Voor de veiling biedt hij een op maat gemaakte rap aan en komt hij bij je optreden. Vanochtend trad hij ook op. Samen met Michael Bryan deed hij nog een keer de cover van Stromae's Formidable. Vijf en zuip als ik diep in het vertier duik. Seks, drugs en rock'n'roll. Het is een valkuil voor een drieluik. Maar als springen zonder parachute een sport is. Dan weet je ook waarvoor die gouden plak hier op mijn borst is. Formidable. Ja, alweer formidabel gedaan van Lange Frans en Michael Bryan. Niels Geuzenbroek zorgt voor veel emoties in Leeuwarden. Hij wordt zelf vader, maar ook Harm en Sitske krijgen een kindje. En zij betaalden 2100 euro voor een speciale versie van Take Your Time. De Nederlandse tekst heeft Harm zelf geschreven... dus voor hem is het helemaal een bijzonder moment. Nou, ik wil echt iedereen bedanken die uh, uh, meegeholpen heeft om uh, um deze veiling te winnen. En ik zwaai even naar Floor, dat is de dochter van Sitske... En die kan er niet bij zijn. Hij houdt het nu al niet droog. En dan moet hij nog beginnen. Hè? Dat is toch ook wat. Niels Geusbroek. Ik ben een man, ik ben er voor jou. Mijn hele leven lang. Bij iedere stap die jij in de wereld zet. Voordat Geraldine Kemper het huis weer verliet, moest ze nog één ding doen. Namelijk een handstand. En dan ondersteboven een glas water drinken. En dat is best lastig. Doe maar gewoon wat je wil. Jongen. En moet je dan water gaan drinken? Ik weet het niet. Oké. Okay. Ja? En water drinken. Dat vind niet? Jawel. Ja, Ik stek, jongen. Oh, sorry. Hoeveel was dit ook alweer? Hoeveel... 60 euro. Het is genoeg hoor. Ja, het is zo. Uw, in mijn neus. 3FM. Oh. Serious request. Update. Alles voor het goede doel hè. Dat uh, was hem weer. Over twee uur krijg je een nieuwe update van me. Check ook 3FM.nl en kom zelf in actie. Dankjewel Lieke, vanuit Hilversum. Wat was dat, ik had het gemist, ik lag nog te slapen, wat was het mooi met Niels Scheuvenbroek. Oh, dat was zo mooi. Ja, dat is, die, die gaat het wereldwijde web wel over. Echt iedereen zat hier echt een beetje te grienen, want Niels wordt vader. Nou ja, goed, Lieke oh, heeft het allemaal uitgelegd. Ja, ja, ja, echt, mooi. Dit is 3 fm Serious Request. Vraag je plaat aan. En red het leven van een kind dat sterft misschien wel aan diarree. Een mooiere kerstgedachte is er toch niet, zou ik zeggen. Kerstplaatje moet er ook bij komen. Kom binnen via de mail in dit geval. Babyface, don't grow so fast. Make a special wish that will always last. Brothers, magic, lantern. He will make your dreams come true. For you. Ride the rainbow to the other side. Catch a falling star. Aan het einde van Dear Jesse van Madonna doet me gelijk denken aan die echte strings die hier uh, gisteren waren. Met Douwe Bob mee. Oh, het was wat was dat ook een prachtige live-uitvoering van Stone in the River van uh, Douwe Bob. Het is de hoogste tijd voor. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Santa Claus van Kruisten veel acties in Nederland. En dat is zo te gek. Ik zie hier vooral de checks die aangeboden worden. En dat is heel mooi om te zien. Maar het is ook zo leuk om te weten wat er dan echt gebeurt. Timor die zit in Friesland. Maar Klaas die gaat echt het hele land door met 50 vrijwilligers. Klaas, goedemorgen. Waar ben je? Ik ben aangekomen in Hengelo. En uh, in Hengelo is het op zondag eigenlijk heel erg rustig. Maar nu even niet. En ondanks de vertraging, Paul, ga ik je toch een vraag stellen. Want ik ben hier in een bakkerij. Uh, heb je de behoefte aan dat ik vuur ja. en kleuren vertel ja. wat hier aan smaak ja. komt, of jij komt. Ja, ja, ja. Niet? het is heel raar, maar ik vind het heel prettig... juist om wel te horen, om een beetje eraan te vergapen. Dus uh, vertel lekker wat er allemaal ligt. Heel goed, dan ga ik je zo meteen vertellen. Maar ik ga eerst eventjes toe naar uh, de dames om wie het gaat. Die hebben gewoon, het zijn drie zussen... die hebben gewoon uh, met z'n drieën een actie uh, ondernomen. Anne? Uh, ja, wij maken kletskappen en we verkopen die dan ook... en nieuwjaarsgalletjes en zandkoekjes. Staat hier in, uh, in de keuken, want we zijn in een bakkerij in Hengelo... Uh, een uur geleden was hier nog helemaal niemand. En nu staat het gewoon bommetje vol. Laat je maar even horen. Hey! Uh, aan de ene kant van de ruimte allemaal kinderen die druk bezig zijn. Luus, jij bent een beetje de chef van de kinderen. Want wat zijn jullie aan het doen daar? Al die zakken aan het versieren, geloof ik, hè? Ja. En wat heb jij nog gedaan? Ik ga ook um, kerstkaartjes verkopen. Ja, geweldig. Oh. Echt supergoed bezig. En dan is er nog een zus. En die zus, die heet Jet. En die geeft hem van Jetje op de gitaar. Ja, toch? Ja. ja kan je, je, met wie heb je nou naast je zitten? Iris. Ja, Iris is een vriendin van je? Ja. En zij hebben hier uh, twee gitaren. Jullie zijn de begeleiding hier in uh, de bakkerij. Want wij vonden jullie actie zo te gek... dat we dachten, wij moeten even komen helpen. En daarom zijn de handjes hier. Goedemorgen, handjes. Hallo. Hallo. Hoe laat opgestaan? Oh, vijf uur. Heb je iets uh, verstand van een bakkersvak? Nee, eigenlijk niet. En jij? Nee, ook niet. En jij? Ik ook niet. Top, de handjes zijn er klaar voor. Helemaal te gek, want ja, jij wilde heel graag koekjes bakken. Yeah. En, nou, ja. Ondertussen, de machine draait hier al, het deeg wordt klaargemaakt. Uh, Anouk is hier van de bakkerij. Uh, wat ga je met ze fixen? Nou, we gaan zandkoekjes met ze maken. En uh, die gaan we leuk versieren. Maar jullie geven ze gewoon echt een paar handjes erbij. En zorgen ervoor dat het echt topkoekjes worden. Waardoor ze nog meer geld kunnen ophalen. Ja, oh, ja zeker. En we hebben de oven ervoor dus. Hé, hey, en dat niet alleen, maar de, de baas van de bakkerij heeft ook nog een bijdrage? We hebben nog een extra bijdrage voor de jeugd. Ze hebben natuurlijk een goed initiatief genomen om hier vandaag koekjes met, met ons te bakken. En wat hebben wij? We hebben een leuke ingeste. Speciaal voor een wow, 1000 euro! Wauw, wauw, wauw. Ja, uppa, die is al binnen vandaag. Te gek. Heel mooi. Wauw. Van jullie goede actie. Helemaal top. Nou, Anouk, ga je gang, leg maar uit wat er gaat gebeuren. En Paul, dan zal ik jou blij maken. Want ja. dit zijn niet zomaar koekjes. Maar dit zijn de allerlekkerste koekjes van Nederland. Die straks verkocht worden. Ze hadden zelf al iets van 300 euro. Maar uh, nou ja, weet je wel, ze gaan hier nu vormpjes maken. Dat D gaat zometeen de oven in. En dan krijg je van die knisperende, dampende, verse koekjes. Die ja. dan als je ze zeg maar in je mond doet, bijna ja. smelten. Uh, op ja. je tong en op je gehemelte. En als je dan. Oh, nou ja, goed. Ja. Ik zal stoppen. Ja. Uh, <laughs> Uh, te gekke actie hier. Uh, zij gaan hier lekker bezig. Oh ja, de muziek moet aan de slag. Jongens, hier. Spelen. Heel goed. Nou, hier in de bakkerij in Hengelo oh. gaan ze vol oh, aan de slag oh, voor Serious Request. Oh, Een smakelijk goeiemorgen. In the ride in the, the North Open hoor ik daar vanuit Hengelo. Oh, heerlijk. Zeg. Ik blijf nog even kijken hoor. Uh, voor de regie laat die verbinding maar open. Ik kan niet lang genoeg kijken naar zandkoekjes. Ziet er goed uit. Uh, hoewel aan de andere kant ik ook wel zin heb op te springen. En dat is nog precies de bedoeling van Remco. Hij zegt deze is voor jullie om het licht veel uit te doen jongens. Wat gek van de sue. Echt tijd mezelf vandaag de tuin van roept van naam. Hij weet die luister graag wat thuis zegt. Dat maakt me blij. Heb er een nekelaar. Doe met zo, koma te zijn. Dus ik doe met de mene lach de Niks is verleidelijke Weet dat het eigenlijk niet goed is Maar toch doe ik het Ik klacht Met de duivel En ik heb morgen vast pijn Dat is mijn verantwoordelijkheid Maar schij de duivel weer licht gaat uit vannacht, vannacht We brengen het beest naar buiten De, de enkel nog de duivel die Ik sta plus 15 en oh ja dat is m'n wijfie, die gaan min 30 lekker. Voel mijn losjes, ik ben strak, naar de wc, ik heb bak Gele rakten, glaasje buk, lik je kristal of put je nap. Voel de liefde, doe me vreemd, de party in de 301 Lowlands, magneetpad in de caravan, dat ik yes ik ken gaat uit, vannacht, verbrengen we brengen het Zing in jou, zing in mij Doggie, kom maar in mijn. mij Oké, okay, dag in de buurt Wees aan boeken, maak bekken van ben een de C-Bail de zonder Sousibon Nike, fast, geen loe, vertaan Zit me niks, daarom drink ik veel maar is het dankje gebleven in mijn keel? In de paradies, om een glas op Whisky wordt aan een fuck that face Mijn ogen hangen net te lopen langs de tic-tics zijn En ze zeggen, hoor je daarvan? In de paradies, om een glas te zien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vien Ik ben een boer en ik heb een racht gestien Waar een vandaan komen denk je van mijn pas misschien Zicht gaat u uit, m'n nacht, nacht, nacht we brengen verbrengen ik wil niet de buurt. Maar de hemel ja. Opposite, sorry, met het licht gaat uit vannacht. Het is 3FM, Serious request. Plaat aanvragen, doe het via het callcenter 0909-1336. Vraag je plaat aan. Maar je kan bijvoorbeeld ook op de veiling even kijken. Er staan waanzinnig leuke items. Je hebt vanochtend ook van alles voorbij kunnen zien komen in een nieuwe Veiling TV. Ik, ik zag wat dingen voorbij flitsen. Maar ook dat motorpak van uh, Geraldine van gisteravond staat toch op mijn uh, net. Je krijgt harder overigens dan niet bij in het pak, maar uh, Goed. De motorpark van Harley Davidson staat bijvoorbeeld op de veiling. En zoveel meer mooie dingen. Dan hou je er zelf ook nog wat over. Is het leuk? Misschien een aandenken of misschien iets wat je echt graag wil hebben. 3fm.nl/slash veiling. En ik kijk even buiten. Ja, dames, jullie hoeven niet door te lopen. Ik was eigenlijk wel even benieuwd wat je, wat je zojuist door de brievenbus kwam uh, duwen. Wie ben je? Uh, ik ben Janida van Toli. Hallo ben Janida. En, en wie heb je bij, je? wie zijn dat allemaal? Uh, dit is mijn zusje. En ik heb een vriendin en uh, het zusje van mijn vriendin mee. Oh, het is leuk. Een hele leuke affaire dan met z'n allen. En uh, wat brachten jullie hier zo? Uh, nou, wij hebben kniepjes gebakken. Van die oh, slagroomrolletjes. Ja, hou op. Ik heb dat laatst gegeten in Drenthe ook ergens. Ja. Want komen jullie daar vandaan? Is het Drense Nee, kom wij nou? komen uit Heino, uit Overijssel. Oh ja, precies. Dus, nee, zij claimde dat het typisch Drense was. Ik dacht dat, nou, volgens mij niet. Uh, en ik vind het, het is heerlijk zijn. Het zijn van die dunne koekjes zijn dat, hè? Ja, dan de ja. slag in en dan kan je eten. Lekker. Heb je er nog een paar, of niet? Nee, we hebben ze niet mee. Nee. We hebben ze allemaal verkocht. Oh, nou dat, is, dat is dan op zich heel goed te horen dat je ze allemaal verkocht hebt. En heeft dat veel opgeleverd eigenlijk? Uh, ja, wel meer dan 30 euro. Zo, lekker. Heerlijk zeg. Dat, uh, dat is mooi en daar, daar noteer ik nog graag een plaat voor. Wat, wat zou je willen horen? Um, ik zou wel uh, Midnight Memories van One Direction willen horen. Oh, zijn jullie One Direction fan toevallig? Ja, heel erg. Echt waar, ja? Ja. Zijn er nog meer One Direction fans hier? Oh, mooi, gelijk een gemengde reactie. Nou, geen man die zijn mond opentrekt natuurlijk. Zeker niet uh, de volwassen mannen hier. Maar de dames hiervoor wel. En uh, One Direction Midnight Memories wordt een mooie herinnering. Ik uh, schrijf hem zeker op. Dank voor het aanvragen en dank voor de kriepertjes. Doeg. Ik ben zo blij met de aanvraag van Marion en uh, Wendy. Ze zegt, dit liedje zegt precies wat ik samen heb met mijn man. En dat gun ik ieder ander ook. Ben Howard. Summertime. Yeah. And we stood steady as the stars in the woods. So happy they hearted in the warmth. Rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless them all. Hot oh, sand on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you. Are all you'll always have. Smoke in my lungs. Already a cold stone, careless and young. Free as the birds that fly. With weightless souls stars in the woods So happy heart in the warmth ran true inside these bones And We stood as steady as the stars in the woods So happy heart in the warmth ran true inside these bones As the old part fell we sang We grow Je weet het zelf, wij Nederlanders, wij houden van praten en dat doen we dan ook best graag door concerten heen. Het gebeurt best vaak, ja ik maak me er zelf ook schuldig aan, hoewel ik er ook ongelooflijk aan kan storen als dat zo is. Maar ik was bij Ben Howard in Paradiso, deze man die je net hoorde met Old Pine. En hij kreeg het voor elkaar om werkelijk echt gewoon het hele stil te krijgen. 1500 mensen en niemand zei nog een woord. Het was echt adembenemend mooi deze man. Mijn ontdekking van twee jaar geleden. En dit is dan zo leuk, want die plaat wordt aangevraagd... en normaal draai je dat niet, want het is nooit een single geweest. Het staat gewoon op het album. Uh, en dan is het gek als het aangevraagd wordt. Dus vraag ook een plaat aan. Vraag iets moois aan. Vraag iets waar jij van houdt aan via 3fm.nl of 0909-1336. Serious Request volg je natuurlijk via 3fm. Maar ook op 3fm.nl, op je mobiel en tv. 3fm. Mag ik even je aandacht...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 Topgeuren voor echt de allerlaagste prijs, per kruidvat. Zoals Joop Hon, oh de Toilet, 125 milliliter voor maar 29 euro. Goedkoper kan niet. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ook apothekers en tandartsen gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op de Het is 12 uur. Koude cel na Suite 16. Goedemiddag. NOS om 3. Ik ben Fleur Wallenburg. Een Suite 16 feestje in Den Haag is vannacht behoorlijk uit de hand gelopen. Buiten een café aan de boulevard bij Kijkduin was een groep de boel aan het vernielen. Toen agenten arriveerden, was de groep weer het café binnengegaan en werd de deur dichtgesmeten. Vertelt de politie? Nou, toen agenten daar naar binnen gingen om uh, uh, een gesprek te voeren, uh, kregen ze gelijk al uh, een aantal opmerkingen naar hun hoofd. Daar wilden ze een verdachte aanhouden voor bediging. Uiteindelijk hebben ze die persoon ook aangehouden. Maar terwijl ze dat deden, werden ze belaagd door een groep jongeren en uh, kregen ze uh, een barkruk en, en flessen en andere attributen naar de hoofd geslingerd.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 Sinds vorig weekend is het erg onrustig in het Afrikaanse land. Daarom werden eerder deze week zoveel mogelijk Nederlanders uit Zuid-Soedan weggehaald. Het zou een massale topless demonstratie moeten worden in Rio de Janeiro. Maar er was maar een handvol vrouwen. Het was een demonstratie tegen het verbod op topless zon op het strand van Ipanema. Er waren dus weinig vrouwen, maar wel heel veel fotografen en nieuwsgierige mannen. De organisatie had op zeker 2000 vrouwen gerekend. De demonstratie was gericht tegen een Braziliaanse wet uit 1940... die topless zonne verbiedt. Wil je nou die paar borsten toch zien? Ga dan naar onze site. Het weer. Vanmiddag neemt het aantal buien toe. Er is amper zon en het wordt 9 graden. Morgen blijft het vrijwel droog en schijnt de zon geregeld. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Die kwam voor 10 euro van Sven Rood. 3FM. Serious request. En rood is de kleur van deze week, het rode kruis natuurlijk, daar halen we geld voor op. Ik kreeg net een uh, sms'je van mijn uh, zusje, uh, ze schrijft haar man, het is dan Jan Willem, ja, uh, om het ingewikkeld te maken en, en daar dan het nichtje van, die is gewoon afgelopen nacht opgenomen in het ziekenhuis, dat is een meisje van, van ik denk een jaar oud, ik ken haar niet zo goed, maar een jaar oud met diarreeverschijnselen, Het ging helemaal niet goed uitdrogingsverschijnsel. En misschien weet je dat zelf. Bij kleine kinderen is dat echt levensgevaarlijk als dat gebeurt. Want die verliezen heel snel heel veel vocht door heel veel over te geven, diarree. En dan kan het zomaar echt afgelopen zijn. Ook in Nederland. En gelukkig in Nederland word je dan naar het ziekenhuis gebracht en gaat het goed. Het gaat inmiddels ook weer goed met het, met het meisje. Maar uh, ja, als je dit in Afrika gebeurt, vergeet het maar. Moet je, je voorstellen hoe dat is. Daar doen we dit jaar voor. Het is ongelofelijk. 800.000 kinderen sterven aan diarree jaarlijks. En jij kunt een verschil maken, een verschilletje. Doe het alsjeblieft. Vraag een plaat aan 0909 1336. Of kom bijvoorbeeld langs bij de brievenbus. Dat kan hartstikke goed, zoals een, hier een kleine jongen met een groot bedrag die hier naar voren stapt. Hoi, wie ben je? Ryan. Hé hey Ryan, je pakt ook de microfoon. Hartstikke goed. Waar kom je vandaan? Uit Rome, vlakbij Rotterdam. En je bent hier vanochtend naartoe gekomen met wie allemaal? Met mijn vader en mijn moeder. De hele familie maakt er een uitje van vandaag. En uh, kun jij misschien uh, even kijken, hoe is de sfeer hier in Leeuwarden eigenlijk? Volgens mij wel goed. Ja, is, is het gezellig. Hoe is de sfeer goed in Leeuwarden? Yeah. Oh, volgens mij heb je dat goed aangevoeld inderdaad. Uh, je komt met een hele mooie check. Daar heb je vast wat moois voor gedaan. Want dat, dat bedrag wat erop staat, dat, heb je, dat kun je niet uit je spaarpot gehaald hebben. Nee. Wat heb je gedaan? Een statie gehad, Wauw. En hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb aan school aan de kinderen van mijn klas gevraagd of ze wilden helpen en aan mijn familie. En hoe hebben ze je geholpen? Gewoon oude flessen aan jou gegeven? Ja, er staat je gaat flessen gegeven. Nou, als zit ik te denken, dan heb je echt wel heel veel flessen op je kamertje verzameld. Ja. Hoeveel waren dat er? Volgens mij meer dan 2000. 2000 flessen, hallozig! Je zult het glazen op hebben inmiddels, je zal allemaal gek geworden zijn, van zijn. Maar het bedrag is echt enorm. Misschien wil je het ook zelf maar gewoon zeggen, Ryan, wat je opgehaald hebt. Jij hebt opgehaald met jouw flessenactie. 550 euro en 73 cent. Ja, wauw, wat een prachtig bedrag. Ja. Heel goed gedaan. En wat wordt nou, het meeste bij jou in de buurt gedronken? Wat, wat is het populairste drankje? Geen idee. Geen idee meer, het draait allemaal om je ogen. Is er nog een plaat die ik voor je kan opzetten misschien? Ook daar heeft hij niet over nagedacht. Dat is zo mooi. Ja, gewoon, gewoon alleen maar geld ophalen halen is wat om eigenlijk ging. Ja, ga je ouders je een plaat influizeren. Dat kan nooit goed komen, Dat kan niet goed komen. Dat wil je alleen maar oude meuk aanvragen natuurlijk, terwijl jij misschien heel wat anders wil. Veel jammen, Black. Nou, daar doe je iedereen een plezier mee. Dat is dan ook weer. Goed. Nee, goed. Dank voor het aanvragen. En ook aangevraagd is het volgende nummer door Arne uit Utrecht. Arne, goedemiddag. Goedemiddag Paul. En dit is ook wel een leuk verhaal. Uh, dit heeft te maken met, jou, uh, met jouw zoontje. Ja, mijn zoontje en mijn dochter. Mijn, uh, mijn dochtertje is acht maanden geleden geboren. Uh, ze was een beetje vroeg en een beetje klein. En uh, nou ja, dan merk je toch dat als er in Nederland gebeurt, dat dat helemaal goed komt. En uh, nou, ik kan me niet voorstellen dat je in Afrika woont en dat dat niet goed gaat. Hoe verschrikkelijk dat moet zijn. Ja. Dus daarom wil ik je acties steunen. Heel fijn en uh, heel mooi. Yeah. En welke plaats zou je erbij willen horen? Ja. Ja. Ik was nog eens de van Doemar, want mijn dochter jij is. Ah, maar je had ook nog een andere plaats kunnen aanvragen voor je zoontje, denk ik, hè? Ja, dat heb ik de afgelopen drie jaar gedaan. Oh, Verderlijk wel. Voor verder. Dat muzikale familie daar hoor. Ja, best wel. Doe maar draait voor het hele gezin. Dankjewel voor het aanvragen. Ja, dankjewel. 50 success. euro. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima bandje. En iedereen die kent je. Hou je mond, mee niks te maken, Poets je schoenen, kan je haren hey, hey, hey, er is geen bal op de tv Alleen een film met door de hey, hey, hey, hey. En wat dacht je van het twee? Een wiener ook maar Nee, er zit een knop op je tv Die helpt je zo uit de in en ga maar mee, de bloemen buiten zetten, al wat een miserven. Als Marco staat te blijven. Of een documentaire kan dan niemand ons bevrijden. Want Willem, duizend van de meiden en hoze nou eens geesten. Kelletjes en kweezen, een mens kan zich vergissen, maar dit is toch al te leuk.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 I'm Achter de piano, Trevor Goodry op zang. En dan ja, mis je toch een beetje de beat van Armin van Buuren natuurlijk. Nee, maar dit is heerlijk voor de zondagmiddag. Het is de versie die uh, onder andere Johan Tonnis wilde horen... en Henry Gerrards, het is HET nummer van onze bruiloft. Nou, dan begin ik toch te denken dat hij ook de andere wel had willen horen natuurlijk. Dat zal een feestje geweest zijn, dat hoop je dan natuurlijk ook. Dirk-Jan Boekholt uit Zwolle, die was in november bij Armin in de Ziggo Dome. Een topshow, zegt hij. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Het was echt heel goed. Je denkt bij jezelf één man... en dan wat, wat kan hij dan doen in zo'n Ziggo Dome? Nou... Heel veel Armin van Buren, een geweldige lichtshow, dansers erbij. En Trevor heeft trouwens daar zelf ook deze track nog live gezongen. Voor 10 euro kwam je binnen. This is what it feels like. And it feels good. It feels good. Het gaat goed met Serious request Maar, zeg ik er dan gelijk bij, we zijn er nog lang niet. Ik hoor vanochtend dan wel uh, gezegd worden, we zijn op de helft. We zijn op de helft, Giel. We zijn al op de helft. Uh, ja, dat heb ik ook geroepen. Ja. Maar dan denk ik, we hebben 3 miljoen. Oh, nou, we zijn op de helft. Oh, dan hebben we toch nog wel even wat te halen, geloof ja, ik. Ja. Ja, ja. Ja, ja, zo is het toch ook? Nou ja, je weet nooit, hè? Voor je het weet staan de mensen bij je brievenbus en uh, komen ze met, met goed nieuws. Ik zie in ieder geval een soort van glimlach bij de mensen nu bij de brievenbus. Dat is altijd goed, dat stemt we goed. Goedemiddag, wie ben je? Goedemiddag, uh, ik ben Matthijs. En, en Matthijs? De... Oh, ik ben Annelies van de Hi. Friesland. Hallo, hallo. Hoi. Van wie ga je van? De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland Zorgverzekeraar. Zeker. Oh, mensen die wel het weten van, van zorggever. Dat is, goed ja, te weten. dat is goed te weten. En uh, wat komen jullie hier doen? Wij komen natuurlijk zometeen een cheque aanbieden namens het personeel van de Friesland. Oké, okay, tof. En hoe hebben jullie dat dan opgehaald, dat geld? Nou ja, we zijn natuurlijk een zorgverzekeraar en we zijn heel erg betrokken bij zorg en gezondheid. En we zijn ook een Friese zorgverzekeraar, we komen uit Leeuwarden. En uh, ja, we hebben gewoon een paar hele leuke acties uh, uh, gedaan met het personeel om uh, een leuk bedrag te verzamelen. Tof. We hebben cupcakes gemaakt, we hebben een color run gedaan, we hebben vakantiedagen ingeleverd en we oh. hebben een leuke store daarachter waar we ook geld op halen. Met een store zeg je dus dan waar je nog dingen kan kopen? Ja, je, kan bij, je kan met tot op de poten met de kerstman. Oh leuk! Je kan in de etalage zitten, je kan alles doen wat je wil. Oh, alles voor serieus de ja, Dat moet een beetje een lucratieve business zijn, want volgens mij, ik bedoel, jullie zullen wel winst maken. Die Friese zijn een hartstikke gezond volkje als ik dat zo zie. Ik zie allemaal uh, stralende mensen. Dat, uh... ja. Is dus makkelijk geld verdienen voor jullie denk ik. Dat lijkt me zo. En dat levert dan misschien ook weer heel veel op voor het Rode Kruis. Want je hebt een uh, cheque in, in je hand, zie ik. Ja. ja. Ga je hem uh, laten zien? Ga je hem omdraaien op dit ja. moment? Ja. Heb ik een pauk? En kijk ik even niet als jij hem omdraait. Dan in één keer doen we het. 25.000 euro! Yeah! Wow! Fantastisch! En als ik het goed begrijp, kan daar dus nog meer bij komen... omdat jullie nog steeds met, uh, met de acties bezig zijn hier. Ja, wellicht, ja. Nou, ga lekker zitten en uh, laat jezelf fotograferen. Ga met de kerstman, uh, wat gewoon een leuke vrouw is trouwens op de foto. Dus. Uh... Ja, ja. Dank jullie wel. Jij ja, ook. Friesland Zorgverzekering. Dit zijn de Counting Crows. Mr. Jones, komt binnen. My name. Counting Crow's ook nog met Mr. James. Die kwam van, van uh, Grietje uit Leiden. Die zegt: Ik heb iets met de Counting Crows. En ik heb kanker overleefd. Dus dan kan ik zeker voor het diarree wel iets geven. Mooi, dankjewel Grietje. En ook Ashley Traarbach. Ashley Traarbach. Die zegt: Elk jaar steun ik Series Request. door deze plaat aan te vragen van de Counting Crows. Fantastische plaat voor een geweldige actie. Vorig jaar, toen die gedra gedraaid werd tijdens de Series Request. kreeg ik allerlei telefoontjes. omdat mijn nummer gedraaid werd. Nou, Ashley, we kunnen er wel voor wat meer zorgen dit jaar hoor. 06 ja. 4-2. Geitje, natuurlijk. Uh, bellen moet je vooral doen met 09091336. 3FM. Serious Request: De Playboys. Want Barend en Wijnand trotseren geen pot. Niks is te gek voor. Alles <tie> pakken ze. Ja, hoest nog maar eens een keer, jongens. Want uh, handschoenen aan en gaan is het bij jullie het motto deze week. Elke openbare pot is voor jullie geld in de pot voor het Rode Kruis. En waar zijn jullie vandaag beland? Ja, elke openbare pot, precies zoals je zegt Paul, het maakt voor ons niet uit of het een bedrijf is, een voetbalkantine, of gewoon zoals nu bij uh, iemand thuis. We zijn aangekomen bij twee hele grote mannen, Simon en Bas, in Steenwijk. Ja, het altijd mooie Steenwijk. Uh, je komt hier binnen in een huis. Je ruikt de zondag, er wordt lekker gespeeld met, uh, met blokken. En uh, wat wij nog te zeggen, we zijn hier met Simon en met Bas. En Bas ga ik even mee beginnen, want Bas, jij bent eigenlijk een soort concurrent voor mij, hè? Want jij wil later bij de radio werken. Ja. ja. En je bent pas bij wie geweest? Um... Ik had Sinterklaas aan de telefoon. Maar dat was bij wie op de radio? Bij Giel. Oké. Is in huis? Hey, jij regelt dat met de kinderen. Hè? Giel, ik vind het leuk omdat ik Sinterklaas aan de telefoon had. En zeg even, hou nog even voor een paar dagen. Hou nog even voor een paar dagen. Nou, Dank je En dan gaan we naar degene die ons aan heeft gemeld. Simon, hallo. Hallo. Wat heb jij gedaan? Uh, nou, ik, ik ben de actie begon, begonnen. Dat je een potje op de WC moest zetten. Dat je er dan steeds wat geld in moest doen als je naar de wc ging. Alsjeblieft nee, dat je dat doet. En waarom doe je het? Weet je ook waarom je het doet? Ja, om, omdat al. We zamelen geld in omdat al. Omdat een heleboel kinderen in arm landen. die dan die aan die diarree. Ja. en. die hebben geen wc en daar samen willen geld in. zodat dus ja. we zeep wc's kunnen laten bouwen. Heel goed, Simon. Hé, hey, uh, je hebt. De wc ook helemaal aangekleed. En we beginnen met een poster. Die heb je al op de deur gehangen. Wat staat erop? Zet een potje op het potje. Doe ook mee met die wc. Begin een strijd tegen diarree. Kijk, een hele ah, goede slogan ook En dan nog een gaan we keertje. naar binnen. Ja, dan hebben we het oh. toilet een beetje aangekleed met, uh, met alle Playboys merchandise. Om het zo maar te zeggen. Onze zeefjes liggen er. Het scheldertje staat er. En je hebt nog een poster gemaakt. Hè. Zou je ook nog kunnen voorlezen wat daarop staat? Een doe een kwartje in het potje. Twee, voor het goede doel het glazen uit. 10 cent ook goed. Ah, dus het maakt niet uit hoeveel ze geven, als ze maar geven als ze naar de wc gaan. Ja, zo is het. Hé, hey, en Simon, als je nou achter je kijkt naar het schuldertje. Uh, je zou kunnen zeggen dat er best wel veel, veel. Er ligt al best veel op, hè? Ja, en ik weet ook precies hoeveel, want ik heb het net geteld. Ah, ja. 13,50 euro. Wauw. Ja. Wow. Nou, 13 euro. Er staat een 5. woonkamer achter ons. Kunnen we even klappen, jongens? Voor Simon en Bas. Nou hier hoor. Fantastisch. Sterker nog, je moet je horen wat een applaus. Ongelooflijk hoor. Of je nou een geld krijgt, of je nou een voetbalstadion hebt, nou hebt of wat dan ook. Of je doet het gewoon thuis zo. Simon en Bas, ga naar de play en neem geld mee. 3 fmnl schijnigd even toilet. Wie het kleine niet eet, is het grote niet weer. Wensen wens nog even succes in het glazen huis. Zeg maar succes, Paul. Ik hoop dat je het nog een lange tijd volhoudt, ja. veel succes! Ja, da, dat is super lief van je, dankjewel. Dankjewel, Bas. En terug naar jou dan. Simon en Bas, bij Barend en Wijnand, twee magische duo's bij elkaar, dat mag wel duidelijk zijn. Nou, het is zo leuk, Serious Rico, Je krijgt gewoon zin in Bon Jovi van dit soort uh, dagen. Ja, Heerlijk. Zeker als die een kerstplaats zingt. I wish every day could be like Christmas. Dankjewel Nicole voor het aanvragen. The time is a baby is it that?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 Don't see what I see But every time she asks me Do I look okay? I say uit Meden, dankjewel. Mijn dochtertje van drie heeft buikgriep, zegt ze. En wij balen ervan omdat we er s'nachts uit moeten, omdat ze gespuugd heeft. Maar ja, waar maken we ons druk om? Wij hoeven niet te vrezen voor haar leven omdat ze ziek is. Denkend aan alle kindjes waarbij wel dat de werkelijkheid is, wil ik graag deze plaat aanvragen. En het stond ook op nummer één toen onze lieve Elin geboren is. Ik dacht dat ik even ging bellen met uh, Stefan, maar uh, toen nam opeens Arina de telefoon op. Hallo. Hallo Arina. Hallo. Ik zie hier dat Stefan gedoneerd heeft. Wie is dan Stefan-Arina? Dat is mijn vriend. Ah! Maar ik begrijp dat jij dan de plaat aangevraagd hebt. Ja, nou ja, eigenlijk samen, maar... Oh, er is wel overweg, overleg geweest. Ja, uiteraard. Het is, het is niet dat, uh, dat jij met zijn bankrekening aan de haal ging in dit geval. <lacht> nee. Nee. nee. En was het nog lastig om dan samen dit liedje te kiezen? Nee, want uh, deze CD uh, die heb ik toen voor mijn verjaardag gekregen... En, uh... Dit vinden we het leukste nummer, het mooiste nummer erop. Nou precies, en als hij dat niet vindt, ja, dan had hij het maar niet moeten geven. Natuurlijk. <lacht> ja, zo, zo. Dankjewel voor de aanvraag. Nog een heel belangrijke vraag, hoeveel levert het eigenlijk op van die bankrekening? Deze levert 10 euro op. 10 euro, dankjewel voor het aanvragen. Dankjewel ja. Rina. Oké. Okay. Hé, hey, de deurbel gaat. Giel, kun jij even misschien... Uh, Met liefde oh, doe al ik al open, open, want we ben toch wel benieuwd. Het dan? is Johnny de Mol! Nou ja, leuk. Hey, Johnny hey. jongen. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Tenminste, ja eh... Uh, oh, Goed, dankjewel. Leuk dat dankjewel. je er bent. Leuk dat ja, je er bent. Wat fijn. Ja, een beetje leven in de brouwerij. Ja precies. Ik had het zeggen. Ik ja. zie me nog springen. Ja, vorig jaar. Ja. Nou, en Ik ben heel solidair geweest het weekend. Ik ben ook opgebleven. Oh, Oké. Okay. Ik niet zeggen dat je niet gegeten had, maar... Nou, een heel klein beetje. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, top. Ja. Leuk dat je er bent. En je, je bent echt ook niet met lege handen gekomen, zie ik. Nee, je hebt... zeker niet. Wat heb, ik, ik, ik heb, ik, heb een, een foto meegenomen die Henk uh, Schiefmacher heeft uh, bewerkt. En dat is ook uh, gelijk mijn veiling item. Niet deze. Dit is een voorbeeld. Maar hoe um, werkt het dan eigenlijk? Wat, wat is de echte foto en wat heeft Henk precies uh, uh, je geeft gewoon een, uh, een foto aan Henk en die pimpt hij zeg maar helemaal op. Uh, het leuke is natuurlijk als je geen, uh, geen bovenstukje aan hebt. Ik heb er ook eentje voor mijn oma cadeau gedaan met alle kleinkinderen. Want die tatoeages zijn niet echt. Die zijn niet echt. Oh, lachen. Oh, dus hij tekent in perspectief oh, dat op die foto. Zo. Nee, ik ja. zou nooit een tatoeage nemen om gewoon even een keer om te zien. Het is een beetje het cadeau voor iemand die alles al heeft en die kan hem helemaal, uh, ja... Persoonlijke stijlen en helemaal oppimpen. Maar dit is wel uniek dat hij dat doet hè? want hij doet het niet voor iedereen, denk ik. Nee, dat klopt. Uh, maar bij deze maakt hij dus ook een, een uitzondering. Dus iemand met een hele coole foto van zijn kleinkinderen of whatever, die, die maakt hij dan helemaal persoonlijk en uh, nou, zo'n bijzonder cadeau, toch? goed zeg. Ja, nou, die kan het mooi op de uit En hem maar. Ja, ja, zo is het. Absoluut. Dat is Absoluut. gelijk inderdaad ja. de leuke. We zetten hem op 3 fmnl slash veiling. Leuk Johnny. Ik uh, las trouwens nog ergens dat jij uh, uitgeroepen bent tot de meest begeerlijke man om de kerst mee door te brengen uh, ergens in de bladen. Oh, nou, ja. dat is wel weer mooi meegenomen bedankt. Nee, dat hoorde ik ergens. Geintje uh, natuurlijk. Nee, <laughs> okay, nee, nee dat, ja, nee, ja, dat denk ik geen idee, maar waar ga je eigenlijk de kerst doorbrengen? Heb je al plannen? Uh, ik ga de kerst uh, ja, met de familie. Ik uh, ga met mijn moeder kerst vieren en mijn broertje en mijn zusje. En uh, op kerst, eerste kerstdag uh, met, met mijn oma samen. En die uh, is voor het eerst alleen deze kerst. Opa is heen gegaan nou, twee maanden geleden. Ja. Dus voor haar wel uh, fijn om dat uh, samen te vieren. Ja, nou ja, nou, mooi ja. dan samen. Maar echt, hebben jullie echt met de hele familie zo'n zo uh, tatoeage ding al laten ik doen? Ik heb met, uh, met de, de, de kleinkinderen, dus de twee van Linda en, uh, en mijzelf, uh, dat is een aantal jaar geleden, met ontbloofd bovenlijft in een boot. En die heeft Henk dan helemaal, ja, uh, yeah, we love oma en... Uh, oh, sterretje op je hoofd ook, ze je er nu naar te kijken. Of heb je die echt, nee toch? Nee, die hebben we niet nee, echt, ja. nee. Nee, nee, nee ja, er is wel wat echt, maar uh, ja, het is, je kan er heel persoonlijk een mooi, uh, mooi cadeau van maken. Lachen. Ja. Superleuk. 3 fmnl slash veiling. Leuk dat je er bent. Johnny de Mol vandaag. Ik draai een plaat op verzoek, want dat is wat we hier doen. Jeroen Nieuwkamp uit Klarembeek wilde graag deze. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa, whoa. God knows you put your life into its hands. And it's both cradled you and crushed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 I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. it's a mess. It's a start. It's a flawed work of art. You're setting your call. Every crack, every wall. take a side. Pick a fight. catch your end. It's not De City hoorde je van Snow Patrol en kijk nou toch eens wie daar wakker geworden is. Koen, goedemorgen. Ja, goedemorgen voor hey, jou. Goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het? Ja, heel goed. Heb je goed geslapen eigenlijk vandaag? Ja, best wel eigenlijk. Ja? ja. Want ik, heb, ik, ik dacht op een gegeven moment, nou zo, hoe laat zal het zijn? Je, je bent nog niet gewekt, want meestal word je daar wel iets van wakker van. Maar joh, je was alweer twee uur weg, geloof ik, dus... Ja, uh... oh, dus je hebt echt helemaal niks van Ik ben, ik ben echt gemaakt. helemaal weg geweest, ja. ja. Ook niks van het dames, dan... Oh, dat heb, sorry, dat heb je zelf gedaan. Daar nou ben ik in de war. Vol, ik nee, was heel tien, maar dat was je net de Ja, dat van. was ik, ja. <laughs> Hallo, wakker. En, terwijl Johnny net nog zegt, hé, hey, jullie zien er uh, wakker uit. Maar ja. gelijk betrokken. Ja, even complimenten, jongens. Ik vind het uh, knap hoe jullie eruit zien. En dan uh, vind ik wel eigenlijk een applausje waard voor ja, deze ja. boy. dat geld geboden dus om dat te zeggen, maar dat hele niet Hey, maar ook een adviesje voor iedereen die op een gegeven moment denkt, jezus, dat kan echt niet meer wat een wallen. Gewoon zeggen, jongens, wat zien jullie dit te nee, nee, nou, inderdaad, Nee, nou, inderdaad. Is... Ik moet nu begin ik te twijfelen of Johnny dat dan niet stiekem eigenlijk al doet. Wat nou, uh, ja, is niet de eerste keer dat je in het huis bent? Sterker nog, je bent echt een graag geziene gast, Johnny. Nou, vorig jaar uh, heb ik inderdaad uh, de boel redelijk op stelte gezet. Uh, volgens mij was het chop suey. Was ja, het, uh... ja, ja, ja. En, en Giel vertelt net dat hij toen zo hard heeft gepogo dat hij helemaal zwarte vlekken kreeg ja. en even drie minuten ja. oud was. Maar uh, nee, altijd, uh, altijd leuk om hier even te zijn in het glazen huis. Nou ja, jij zegt dat. Uh, we kunnen best eigenlijk even kijken of het lukt om een uh, klein zwart vlekje te creëren. Nu ja, toch dat, met vind ik wel, zijn. dat vind ik dan uh, ook wel 50 euro waard. Le, le, nou, sorry, te gek. Hartstikke goed. Er wordt ook gelijk voor betaald. En we geeft helemaal een goede reden om te draaien. Want juist ja, sta je in Leeuwarden en luister je naar de radio. Je voelt hem misschien een beetje aankomen. Leeuwarden, zijn jullie klaar? Voor het Tsunami! Luya, dat gaat gelijk ook los die leeuwen en dart voor een zondag zeg. Ja, nou ja, misschien kan de stemming er een beetje in blijven en uh, het is misschien de tempo is net even wat lager, maar het is dan ook zondag en we moeten ook nog een paar dagen over energiesparen gesproken natuurlijk. En ze kwam van uh, Suzanne Hoyer binnen, nostalgie zegt ze over Dr. Elben en hoe heet die ook alweer? met dat drolletje op zijn hoofd. Ja. En dat is dan gelijk weer heel toepasselijk voor onze actie ook. Sing hallelujah is de plaat uh, die je hoorde. Uh, Johnny, tof dat je er uh, even was vanmiddag. Ja. En uh, bedankt voor het veiling item. Ik denk echt dat het wel eens een mooi klapstuk kan zijn hoor. Je eigen tatoeages op een foto laten plaatsen. Dus door de man die het uh, nou, als beste kan in Nederland laten we zeggen. Henk Schiefmacher. Tof dat je dat uh, even kan brengen hier. En uh, tot, uh, tot snel en een fijne kerst ook alvast. Ja, jullie ook jongens. En uh, succes nog deze paar dagen. Hou vol.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 Ga naar andersorg.nl Alles voor auto en fiets vind je bij Halvoorts. Dus ook alles voor moeiteloos starten, zorgeloos rijden en probleemloos thuiskomen. Zoals navigatie, startkabels, dakkovers, fietsbanden, autolampen, sneeuw. alles voor auto en fiets. Kijk voor nog meer op Halvoorts.nl Verzeker je voor 62,25 euro. Ga naar andersorg.nl en stap over. Nu, Castrol Motorolie, 5 liter, 25 euro. Halfords. Kijk ook op Halvoorts.nl Zorgkeuzestress? Wij begrijpen dat u het hele jaar door allerlei zorgvragen of dilemma's kunt hebben. Bij Unive staan onze adviseurs altijd voor u klaar, online, per telefoon of in een van onze 150 winkels. Dat is met zorg verzekerd. Unive, de verzekeraar zonder winstoogmerk. Daar plukt u de vruchten van.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 Dit is het nieuws van één uur. Zeer zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. NOS om 3. Met een enorme knal heeft de explosieve opruimingsdienst... zwaar vuurwerk laten ontploffen... dat gisteren werd gevonden in een huis in Heenvliet. Het ligt bij Rotterdam. De knal was zo hard dat ramen bij inwoners van dorp in de buurt zijn gesprongen. Zometeen wordt een tweede voorraad vernietigd. Dit keer probeert de EOD dat wat zachtzinniger te doen... door die voorraad in twee keer tot ontploffing te brengen. Je hoort onze verslaggever, Martijn van der Zanden. De grote gele graafmachine die staat al klaar hier bij de put van Heenvliet. Ja, zometeen gaat hij een kuil van ongeveer 2 meter diep graven. En daar verdwijnt dan de inhoud van zes blauwe vaatjes in. En wat zit er nou precies in? Dat legt de kapitein van de Explosieve Opruimingsdienst uit. Wat erin zit uh, zijn raketstuurstoffen... om kruid, uh, om vuurwerk... om de lucht in te kunnen, te kunnen duwen met een hoge energetische uh, waarde. Hoeveel materiaal hebben jullie eigenlijk aangetroffen in dat huis? In totaal hebben wij aan uh, halffabricaten, uh, grondstoffen en, uh, en complete producten... zeker uh, 500 kilogram aangetroffen. Dan praten we over bruto gewichten. Uh, vertalen we dat... Naar netto gewichten, dan hebben we de netto explosief gewicht, dan zitten we rond de 125 kilogram. Gisteren gaf al aan die klap hoe hevig die was, hoe zwaar dat vuurwerk was. Ik moet er eigenlijk niet aan denken dat er iets was gebeurd op die dijk, in die woning. Nee, daar wil ik ook niet aan denken. Maar ik denk als we een vergelijking willen gaan trekken, dan zouden we wellicht een klein Enschede hebben ontstaan. Ik kan u wel garanderen dat daar aardig wat huizen verwoest zouden zijn en mogelijk ook met een nodige letsel. Een jongen uit Zomeren in Brabant was gisteravond niet van plan zijn auto bij de politie in te leveren. Had hij wel moeten doen, want hij is 16 en reed dus zonder rijbewijs. Bovendien was het de auto van zijn ouders en had hij dat ding stiekem meegenomen. Toen de agent hem aan de kant wilde zetten, gaf hij extra gas. Twee voetgangers konden net op tijd wegspringen. Nadat hij een politieauto had geschampt, wist de agent hem uiteindelijk bij het huis van zijn ouders op te pakken. Kort nieuws: bij rellen in Hamburg zijn 117 Duitse agenten gewond geraakt. 16 liggen er in het ziekenhuis. De problemen begonnen toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuur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 Er is ook gevoetbald. In de eredivisie heeft koploper Vitesse... punten laten liggen tegen Heracles. Het werd 2-2. Bij Heerenveen ging het beter. De ploeg won met maar liefst 5-1 van AZ in Alkmaar. Nakbreda Breda-Kambuur eindigde in 1-0. En Feyenoord versloeg PEC Zwolle met 3-0. En in de Big Apple is het nog nooit zo warm geweest in december als nu. Het werd ruim 18 graden in New York. En dat is extreem, zegt het Amerikaans weerbureau. Het weer hier is een stuk onstuimiger, het waait, er trekken stevige buien over het land. Morgen vrijwel droog en geregeld zon, maar het gaat dan nog harder waaien. Dat was het. Zelf nieuws lezen vanuit het Glazen Huis, dat kan, biedt mee op de veiling. En oefen ondertussen met het nieuws van nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Aan de langs de Noordwestkust en rond het IJsselmeer is er de komende uren kans op zware windstoten. Het is druk richting Maastricht, daar is een kerstmarkt en de winkels zijn open. Op de A2 vanuit België staat voor Maastricht 2 kilometer. En op de A2 vanuit Eindhoven voor Maastricht 4 kilometer. KPN heeft nu KPN compleet. Dat is een combinatie van alles in één thuis en mobiel. En het levert ook nog eens heel veel voordelen op.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 FM Get up out of your rocking chair, grandma Or rather, would you care to dance, grandmother? <laughs> <laughs> ver hier aan, maar toch ze kan niet deze kant op komen. Dat heeft ermee te maken dat ze met de kinderen zit. Ja, helaas. Maar gelukkig volgt de series Request wel. Heerlijke dansplaats, eh, omdat ze niet op stap kan. Dus ze wordt ontzettend vrolijk van deze plaat. Graag gedraaid voor 10 euro. Terrence Trent Darber en Dance Little Sister. Dit is 3FM Series Request. Als je een bijdrage wil leveren voor de kinderen die het zo goed kunnen gebruiken, die anders sterven aan diarree, doe het dan via 3FM.nl. Doe het via 0909-1336. Of kom hier naar het saailand, wat zeker niet saai is, in Leeuwarden. Uh, in dit geval is het een, uh, een telefoontje wat ik ga plegen met Mariella Cox. Hallo Mariella. Ja, hallo Paul. Hallo. Jij gaat een geweldige band aanvragen. Ja, klopt inderdaad. En je hebt ze gezien ook afgelopen jaar. Ja, uh, gedeeltelijk inderdaad. Vandaar uh, mijn verzoekje. Uh, Want je was bij Editors, waar was het uh, waar jij je ze zag? Uh, in de Ziggo Dome. O oh ja, precies. De grote show, ja. mooi. Maar hoezo dan gedeeltelijk? Als je groot fan bent, wil je toch alles zien? Ja, ik, ik kreeg heel last van uh, buikpijn tijdens een concert. En toen uh, ja, moest ik uh, even naar het toilet. Daar werd het me niet goed. En ik belandde uiteindelijk bij de EIBO. Oh, en wat had dus je? Wel... Met zo'n een stukje. Jeetje, wat, meen... wat had je? Waar had je last van dan? Ja, buikramp, diarree en dergelijke. Dus ik, ik vond het wel heel toepasselijk bij de ja. actie. Ja, inderdaad. Ja, deze week kunnen we ja. alles bespreken hoor, dat soort dingen. Ja. Maar als je het op de radio niet vertellen natuurlijk, denk ik. Maar... <laughs> nee, het ja. is eigenlijk heel gênant, maar ja. ja, het is een goed doel. Precies, in dit geval is het gewoon uh, uh, akelig toepasselijk. Maar je hebt dus een deel, ja. heb je het einde nog wel gezien of heb je, wat heb je gemist? Heeft iemand ja, dat nou, verteld? Ja, ik, ik heb een heel stuk in het midden gemist en ik heb de laatste twee liedjes wel nog uh, gezien. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar het ja, nummer wat ik aan heb gevraagd heb ik dus inderdaad gemist. Oh, en dat is net zo'n mooi liedje van ze. Ja, precies, daarom juist. Ja, nou, dat is behalen. Dat, dat is kak. Ja, maar, ja maar inderdaad. Het, het fijne is dat ik het goed ga maken, want voor 10 euro wil jij wat horen, Mariella? Ik wil uh, Honesty van Editors horen. Fantastische plaat. Oh, heerlijk voor deze lichtelijk druilerige zondagmiddag. Ik weet niet hoe het bij jou zit qua weer, maar... Ja, ik, exact hetzelfde. Oké, okay. geniet ervan. Oké, okay, doe ik, dank. je wel.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 Fly, a young, lovable, humble type of guy, and everything is to the back with a little slack. 'Cause inside out is wiggin', wiggin', wiggin', whack I come stumble with something pumpin' to keep you jumpin'. R&B, rappin', bullcrap. It's mental I don't know jessica koen uit afsturen graag de DJ's zien springen nou jessica ik lees het nu pas maar je hebt het helemaal voor elkaar gekregen hoor We gingen even los ook koen ze goede springen een goede, springen? Ja, goede ochtend voor, ja wat is dit goed jaren. we hadden het er even over dat hoe vet dit geproduceerd is voor de jaren 90 eigenlijk. ja die bas zit er zo dus lekker zo in. goed ja, ja inderdaad ja. want normaal gesproken als je nummertje uit de 90 opzet en je vergelijkt dat met nu dan ja. klinkt het ieel of ja, Super gedateerd ja, precies inderdaad maar dit blijft gewoon heel lekker dus ook uh, Cheryl uit Leeuwarden, uit Leeuwarden, bedankt voor het uh, aanvragen. Ze wilden het zeiland laten jumpen. Nou, dat is zojuist wel gebeurd, hè. dat ging helemaal goed. Ja, en Koen die kan op zich nu crisscross, die, die kan zijn broek gewoon... terwijl die hem aanlaat zo binnenste of achterstevoren aantrekken, <laughs> geloof ik. Ah, oké, okay, een beetje overdreven, maar ik vind het dus echt bizar dat je na een paar dagen... Ik, mer ik merk, ik stond net in de slaapkamer maar aan het Ik denk, nou ja, die broek joh. Die zat bijna om enkels. Het <grijg> is raar. Christel zei vanochtend tegen mij, ja, ik moet even aan je gezicht wennen, je bent echt gewoon een park. Ja, dat had ik al vanaf uh, de eerste dag, hoor. Gijetje. <grijg> <grijg> <grijg> leuk hoor, leuk hè. We zijn er weer. En wie er ook is, Sander Hogedoorn op het plein hier. Het glazen huis, een plek onder de zon. Nou ja. En en Sander, jij hebt iets bijzonders bij je raar hier op het prachtige Wilhelminaplein. Ja, regenachtige Wilhelminaplein. Ja. Ik sta dan in dit uh, steegje net uh, daarachter, hartstikke druk en uh, allemaal leuke uh, Lumpia-tentjes en zo, uh, karretjes. Waar ook allemaal dingen worden verkocht voor Serious quest. Ja, ik wil jullie niet jaloers maken nee. jongens. En er is ook een soort van uh, lumpia is omgebouwd naar iets heel bijzonders. Daar ben jij verantwoordelijk voor, uh, Sol. Ja, dat klopt. Wat uh, ja. heb je hier gemaakt? Dit is een... Uh officieel Elsteden stempelhokje. Ja, ook oh, gek. Ja, die hebben we kunnen regelen. Ja. Dus uh, iedereen werkt mee, de gemeente ook. En uh, dit is een uh, ja, levende fruitmachine. De Serious oh, Fruitmachine. Ja, ja, jullie hebben dit stempelhokje omgebouwd. Weet je toevallig ook nog uh, welke schaatsgrootheden hier hebben gestempeld? <lacht> Niemand. Het is niet... Uh, oh, dat is waar ook. Wees. inderdaad. Maar je hebt hem omgebouwd naar uh, Serious uh, fruitmachine. En uh, ja, beschrijf even wat je er allemaal in hebt staan. Want uh, je hebt niet uh, normale uh, fruitrollen. Ja, het, het belangrijkste... Uh, onderdeel, dat uh, zijn de mensen. Nou, toen we dit idee gestart zijn, zijn we mensen gaan benaderen en nou, er zijn uh... Heel veel mensen geweest die uh, gelijk enthousiast waren en mee wouden doen. Ja, want voor de duidelijkheid, het zijn geen, geen, geen rollen, maar het zijn mensen. Het is echt de human fruitmachine. Ja, vol, volgens mij hebben we nu... Ja, ja het zijn ja. mensen. Ja. Ja. Ik uh, ga even na, ja. naar het uh, aardbeien spe. Um, ja. Ik ga zo meteen gokken en um, als ik aan dat ding draai, wat gebeurt er dan? Dan gaan we alle drie één stuk fruit omhoog houden. En als je drie gelijk stukken fruit hebt, dan heb je prijs. Nou, laat me doen dan. Ja. Um, ik pak gewoon oh. even... Ik heb hier wat, wat losgeld en een half cirkodomeentje. Mag ik daarvoor... Uh, Draaien. 1, 2. Nou, daar gaan we dan. Ik uh, pak uh, de grote stokbeet en ik trek hem naar beneden. 3, 2, 1, here we go! Kom op Oh, ik heb een peer, ik heb een appel en ik heb een banaan. Dat is geen prijs denk ik, Nee, Nee, is helemaal niks. Dat is geen prijs, toch? Ah, dat is nee, dat is geen prijs, maar je mag drie keer. Dus... Oh, nou, nog een keer proberen dan maar. Oké, okay, 2, here we go. Ik trek weer aan de handle. here we go! Kom op dan! Kom op dan! Kom op dan! Kom een appel, een peer en een banaan. Nou, is dat dit, prijs? dit is kut met peren tot nu toe, Sander. Dit is helemaal niks. Is inderdaad kut met peren. Nou, poging drie dan. Dit moet dan toch de jackpot worden, hoop ik. Serious uh, Human Fruit Machine. Drie, twee, één. Here we go! Kom op ten! Kom op ten! Kom op ten. Drie bananen! Jackpot! Ja! ja woe. Fantastisch gefeliciteerd, Sander. En uh, wat heb ik nou gewonnen dan? Nou, ik uh, geloof dat u iets mag uitkiezen. En, uh, uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken. Wat heb ik gewonnen? We hebben hier een uh, leuk wijnproefspel. Ja. Leuk. Dat heeft hij gewonnen. Dus voor, uh, gewoon lekker voor thuis. Voor nou. Met de kerst. Dus, uh, maar, nou ja, ik denk dat ik deze gewoon ga verpatsen op het plein en dan daarvan de opbrengst weer uh, in de brievenbus ah, gooien. Goed, goed, mag, mag ik nog één vraag stellen? Want ik heb een uh, ananasmuts op. Ja. Ik hoorde, Koen die houdt niet zo van ananas. Nee, oh. andersom. Maar Koen is er gek op. Ik, ha, ik haat die, die ananas. Die af, je grijselijk aan aan vind ik af. het. Paul is uh, helemaal niet Paul. fan van ananas. Wat wil je ermee doen dan? Dan kunnen we hem nog hoger voor opbod verkopen. Ik, uh, ik, ik gooi ze wel bij die jocks af en dan uh, kom ik hem misschien nog terugbrengen ook. Ja, liever een ander op mijn hoofd dan in mijn maag, maag hoor. Dus in die zin vind ik het een goed idee. Dankjewel uh, Sander, leuk. Eh, tijd voor een plaat op verzoek Something Beautiful komt eraan. Het is inderdaad Robbie Williams. You can manufacture a miracle. The silence was pitiful. wer se kaum wie En dat zie ik ook hier staan buiten. Something Beautiful staat hier voor de brievenbus. Wie ben je? Ja, geen idee dat het op de radio is. Oh, dit is het moment. Ja hoor. Hallo, wie ben je? Ik ben Shirley en dit is Tessa. En um, wat hebben jullie gedaan, dames? hebben op school hebben wij frikandellen verkocht. Godverdamme. <lacht> dat is nou echt het enige waar ik nog geen zin in heb eigenlijk. Frikand, nou, met speciaal is hij toch wel. Kan je zo speciaal? Ja, van alles. Van alles en nog wat. En waarom dan specifiek de frikandel eigenlijk? Oh echt waar? Ja, is dat het populairste? Ja. Oké, okay, heel goed. Uh, en dat heeft best wat opgeleverd ook. Ja. Hoeveel is het? 308 euro en 20 cent. 308 euro 20 cent. Heel goed. Ja, ik kan, weet je, ik kan, ik kan me zo voorstellen dat je iets aanvraagt... maar ik kan ook gewoon wat aan je geven natuurlijk. We Dan hebben we dat dat maar geregeld bij deze. Dankjewel en doneer het in de, in de brievenbus. En als je nog echt een plaatje wil aanvragen, dan uh, gooi je het briefje er vooral bij af. Maar wat anders? Ja. Mogen we ook met iemand op de foto? Ja, natuurlijk. Je kan met heel Leeuwarden op de foto als je ja, wil. Oh met jullie. met ons? Ja, nee. Maak maar, we zitten hier toch ervoor Dus geen enkel probleem. Ik ga in de tussentijd wel even schakelen naar Hilversum. Want daar is Liekeveld scherp. Ze let op wat er allemaal gebeurt hier in het glazen En uh, vat alles samen. Tijd voor een update, Lieke. Ja, komt in. Goedemiddag. 3 FM. Serious request. Update. In deze update hoor je onder andere dat de dj's al een aardig woordje Fries beginnen te spreken. Maar eerst, Paul heeft ruzie gehad met zijn vriendin Christel... omdat ze pas dinsdag langs zou komen bij het Glazen Huis. Maar stiekem kwam ze vandaag al langs als verrassing om Paul wakker te zingen. Kijk eens wie we daar hebben. Ligie. Oh. Uh. Wat, wat doe jij nou hier? Ja, ik dacht ik kom even langs. Maar je moest eigenlijk nog even slapen, dan kwam ik je wakker zingen. Oh, nou ja, ik slaap nog hoor. <laughs> nee. Ik vind toch een soort afstand tussen jullie ja, eigenlijk. Ik ben uh, helemaal, helemaal verbaasd. Mm. Ik zou dat niet doen. Maar goed, uh, <laughs> gewoon toch op die bakkers. Maar oh, mag jij nog even radio? Dan uh, oh. gaan wij nog even terug slapen. Ik moet je weer even <laughs> laten uh, bereiken. Ze deed later ook live haar nieuwe nummer Without You en nam ook nog een canvas met haar eigen foto erop mee voor de veiling. Als ontbijt kregen Paul en Giel vandaag een oranje sapje. De beschrijving is deze keer in vorm. Jullie weer in je sars met appel, avocado en ananas. Hoi. Het is ook gezond, goed in de mond en helemaal leeg moet dat glas. Ja, ja, Timo checkt de verschillende acties die in Friesland worden gehouden... Bijvoorbeeld van fietsenmaker Johan die banden oppompt voor 50 cent per stuk. Je zou denken dat Timor na vier dagen al een beetje vries kan. Nou ja, Paul in ieder geval wel. Timor, goeiemon! Hoe gaat het met die? Dij. Goeiem. Goeiemon! Goeie. Goeie. Wat zeg je allemaal, ja. Paul? Dat versta ik ja. toch allemaal niet? Goeiemon vanuit Wommels, uh, Paul. Nou, dan gaan we ouderbets fietspomp. Lekker bewegen, hè vandaag? Uh, heeft u geld bij u? Jazeker! Ben je ook bezig met een actie om geld in te zamelen voor Serious Request? Geef het door op 3fm.nl slash kom in actie. Want dan hebben wij weer een mooi overzicht van alles dat er in Friesland en de rest van Nederland wordt gedaan. En het geld dat je hebt opgehaald kun je bijvoorbeeld doneren als je belt naar 0909-1336. Maar je kan het ook zelf door de brievenbus van het Glazen Huis doen. Zoals Jasmine vanochtend deed. Wat, uh, wat kom je hier doen? Uh, 10 euro in de brievenbus doen. Fantastisch, oh al leuk. En verder nog een boodschap? Je bent cool. Nou bedankt. Ik vind jou cool. Want jij toneert 10 euro. En kan ik wel voor je draaien? Ik geloof dat die mensen daar tsunami willen horen. Dat meen je niet. Heeft iemand gezegd dat die tsunami wilde horen? Dat was dus zondagochtend, hè? Maar ja, als jullie tsunami willen... Eh... Uh... FM, Serious Request. Update. Dat was hem weer. Om half vier is Jim Forold hier met een nieuw overzicht. En check ondertussen ook 3fm.nl om zelf in actie te komen. Dankjewel Leek, leuk om dat weer te, te horen. Graag gedaan. Dat, dat, ja, dat vries, Dat had je echt niet eens hoeven zetten. <laughs> dat was niet echt een hoogtepunt volgens mij. Goed, um, hoogtepunten van de files niet Die zullen we nog niet gehad hebben. Hoewel het is zondag vandaag, dan weet je het maar nooit. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag Paul. Nou, het is niet alleen gezellig met jullie in Leeuwarden, maar het schijnt ook gezellig te zijn in Maastricht. Dat is een kerstmarkt. En daar gaan veel mensen naartoe. Daardoor files ze op de A2 vanuit België 2 kilometer voor Maastricht. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 4 kilometer. Dankjewel Edwin. Joep. En ik ga naar Gertje. Gertje, goedemiddag. Goedemiddag Paul. Jij wil zeker. graag een plaat aanvragen voor het Rode Kruis? Ja, zeker. En waarom? Ja, het is gewoon een hele mooie plaat. Een hele goede plaat. Ik keer even iedereen los in de huis daar, hoor. Dat is wel inderdaad een goede daarvoor hoor. Dit is een festivalkraker deze plaat. Ja, inderdaad. Hoeveel levert het op voor het Rode Kruis, Gert? 10 euro. 10 euro! Yes! Ik noteer het en dank voor het aanvragen van Young Giant, my buddy. 2013. Deze hoort dan gewoon gedraaid te worden. De tekst zegt genoeg. Marcel Quaret, omdat de titel in deze plaat toepasselijk is, ja natuurlijk. Put a little love in your heart van Annie Lennox en El Green. Een fijn kerstgevoel bij deze plaat. Eh, terwijl je op de achtergrond geen kerstbelletjes hoort. Dat zou <lacht> kunnen natuurlijk, maar het is in dit geval gerinkel van kleingeld... dat door de brievenbus uh, uh, geduwd wordt. Ja, en, dat, en dat lachje... Enigszins zware lachje. <lacht> dat is van Erik Corton natuurlijk. Goedemorgen Erik. Ja, goedemorgen inderdaad. Nou ja, het is al wel het, is al wel ver ah, ja, het in de sorry, middag. Ja, nee, uh... ik zei net, dat is grappig. Ik zei net, echt nou we voelen ons eigenlijk best wel goed. Ja. En, en nog echt geen kwartier later, ik zit toch in te kakken. Te maar volgens niet. mij, weet je, laten we dat concept van morgenmiddagavond gewoon lekker loslaten. Ja, nee, je, je wil wel toch zeggen. Toch? Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Nou, weet je, ja. eigenlijk heb ik het nog helemaal mooi. Goeie. Goeie! Oh. Goeie ik, ik, ik kan geen Fries. Ik, ik eh, zie hier een Fries, Fries voor ja, dummies ja, liggen uh, Wij uh, zijn uh, zo dum, dom dat zelfs... Uh, dat luken? is te moeilijk. Goeie, Goeie is goed. misschien nog wel. Goeie Erik! Hey Paul! Fijn om jou weer uh, te zien. Ja. En je was hier gisteravond nog maar uh, ook fijn dat je nu, nu uh, vanmiddag weer bent. Uh, want je hebt een reportage die, uh, die je gaat laten horen. Ja. Nou, zoals ik dat eigenlijk al, uh, altijd doe. Sommige reportages die uh, hebben een beetje een, uh, een, uh, ja, een uitleg nodig. D -d -d dat is bij deze ook. De, het gaat om een 38-jarige vrouw. Ze heet Jeane. En um, heeft geen man meer. Die is verloren aan cholera. Twee kinderen kwijtgeraakt aan cholera. Dus als je weet, cholera is niet. Uh, laat me zeggen, in eerste instantie waar we het voor doen. Hè? We doen het voor diarree. Maar, maar diarree is een heel belangrijk, uh, een belangrijk symptoom van cholera: dus braken, veel, veel pijn, misselijkheid, buikpijn en, en ernstige diarree. Uh, zoals dat dus voor kinderen heel snel dodelijk is. Dus ook voor volwassenen. Cholera is echt heel ernstig. Op het moment dat je daar moet je ook nog meer behandeling voor hebben... dan gewoon alleen maar schoon drinkwater. Ja. Um, maar deze, zij heeft twee kinderen verloren. En deze vrouw is 38 en zo ongelooflijk sterk. Althans, zo lijkt het. Mijn bericht uit Burundi. Ik ontmoet Jeanne. Een sterke vrouw van 38 die me bij haar thuis uitnodigt... en het verhaal van haar kinderen vertelt. Gaan we die u Ik heb nu nog vijf kinderen, maar twee zijn er overleden. De oudste werd ziek en had ernstige diarree. En ook moest hij de hele tijd overgeven en hij had buikpijn. Na twee dagen ging ik naar de kliniek waar ze hem meteen opnamen. Maar de doktoren hadden hun twijfels of hij het ging halen. Hij overleed de volgende dag. Ze zeiden dat het cholera was en dat er niks meer aan te doen was. Uh, so it was cholera. You never heard of that disease before. Naar wat wij toezicht hadden, wij het de doktoren hebben me uitgelegd dat cholera komt door slechte hygiëne. En dat het zeer besmettelijk is. Diarree en overgeven horen daar dus bij. Onze hygiënische situatie is heel slecht: geen schoon drinkwater en geen goede toiletten. Ja. Er is een big, big, big problem met all these things die cholera en and, and, and waterborne diseases over here. Wat could be de solution voor je? Ik denk dat het al heel erg zou helpen als we goede toiletten zouden hebben. Ik heb geleerd dat als je zomaar op het land je behoefte doet, dat ook in je drinkwater terecht kan komen. En daar word je dus ziek van. Goede latrines en schoon drinkwater. Dat zou echt helpen. Je lijkt me als een heel strong woman. Hoe hou je jezelf gezegd? Ik zie er misschien wel sterk en gezond uit... maar ook ik voel me vaak slecht en ziek. Ook ik drink slecht water en heb te weinig te eten. Ik hou het vol voor mijn vijf kinderen die ik nog heb. So je are alleen met... Children. Eh? Ik bid elke dag dat ze gezond blijven en niet ziek worden. Ze mogen niet ziek worden. Dat kan ik niet meer aan. Wil je mijn reportages uit Beroen niet terugluisteren? Check 3fm.nl slash korton. En 3fm.nl is dan ook gelijk de plek om je plaat aan te vragen voor serious requests. I wish for that never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 never dies like a candle and its flame bring back the love 3FM serious request of lightning. Inmiddels is het weer toch echt bedroevend aan het worden. Ik zie ook een jongen en een meisje voorbij bij de brievenbus lopen. Ja, jullie twee bedoel ik. Die mensen twee een beetje aftaaien hier, want het weer is slechter aan het worden in Leeuwarden. Het gevoel wordt niet minder, want ik zie zo weer wat kerstmutsen hier op me afkomen bij de brievenbus. En mensen die geld gaan doneren. Het ziet er, het ziet er, het ziet er mooi uit. Als je zelf een plaats wil aanvragen, 3fm.nl, dat is de plek om het te doen. Je kunt het ook doen via uh, nou ja, 0909-1336. Volgens mij had ik dat een tijdje niet geroepen. Het wordt weer de hoogste tijd om dat eens te zeggen. Uh, je kunt een, uh, een, iets kopen of eigenlijk veilen, zo werkt het. 3fm.nl slash veiling, daar hou je nog iets leuks over. Misschien iets wat je heel graag zou willen hebben. Zoals kaarten voor barcelona Valencia. ik noem maar zoiets. Uh, of vind je het gewoon leuk om een aandaken, uh, aandenken aan dit, uh, dit, uh, dit jaar te hebben. Het kan allemaal, 3fm.nl slash veiling. Ik uh, geef het roer over aan Koen, die is hier zo meteen na tweeën. Ik ga denk ik even op de bank zitten, want uh, Dipje, dipje. When oh, wacht even. Nee, je, nee laat ik, ik had nog één plaat klasse. Wil jij zo even Anita Meijer draaien, Koen? Want ik kon hem niet oh, ja, meer draaien. Met alle plezier. Ja? Ja, heel graag. Wat een toplaat. Komt eraan. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Hey fien, hoe kip jij vandaag? Ja, op niveau. zo. Poel de plenair. Oh, je bedoelt kip. Ja, dat kan ook. Kijk op hoekipnederland.nl Kip, het meest vanzijdige stukje vlees. Kip.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 Ga naar veranderingenindezorg.nl Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste online automarkt. Autoscout24. De nummer 1 van Nederland. Mijn candy is dol op eten, maar de laatste tijd in te veel te veel. Ja, katten die gecastreerd of gesteriliseerd zijn hebben meer trek... terwijl ze juist minder voeding nodig hebben. Speciaal voor katten zoals Candy heeft Royal Canin een voeding die bijdraagt aan een voldaan gevoel en gezond gewicht. Kijk nu op royalcanin.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat. Iedere kat verdient haar eigen Royal Canin. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Wij zijn PostNL en we hebben iets voor je. Als je je kerstkaarten verstuurt met kaartwereld.nl voor aanstaande maandag 7 uur s avonds.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 Via Bruna.nl worden dus al je kerstcadeaus gratis bezorgd door PostNL. Koop voor kerst een oudejaarslot bij Primera. En ontvang dubbele punten op de Primera spaarpas. Dus even naar Primera. Het is twee uur. Ook honderden demonstranten gewond in Hamburg. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. NOS om 3. Bij de relle gisteren in Halle.